Oh, jongens, jongens, jongens, jongens. Wat is dit hier allemaal? Wat is dit hier allemaal? Schema. Uh, hij is geweest, hè? dat is duidelijk. Sinterklaas. Jij werd langs geweest. Een heel klein beetje gek. <lacht> Beschrijf eens wat je allemaal gezien hebt nu. Ja, gewoon al bij het binnenkomen zag ik allemaal muntjes bij, ja, onderweg. En dan kwam ik hier en heel de studio ligt vol met mandarijntjes, snoep, chocolade. En vooral, wat ik superleuk vond, een grote C van mijn naam. En kletterkoekjes. En dan, dat maakt me nu dus echt blij en gelukkig. Ja. En heeft jouw naam juist geschreven. Vooral dat, hè? Goed gedaan, Sint en Piet. Goedemorgen. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met radio 2 ga je de dag in. Ja. Yeah. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hé. Hey. Gelukkig is er ook fruit bij. Er is één dingetje, lieve mensen, goedemorgen trouwens, dat ontbreekt: er is geen marsepijn. Dat moet toch helemaal niet. Jowel. Ik werd vanmorgen van onze team, beste collega Bavo, aangeboden om een uh, stukje te eten. En ik, ik, ik werd helemaal gek. Wat heb je Wie tegen mars eten? Waarom haat marsepein? je marsepein? Mar marsepein is zo vies. Het gedacht alleen al. <lacht> Man. En als je dat dan trakteert, dan denk ik van, haat je mij of zo? <lacht> maar is dat slecht dan? zo vies gewoon, het smaakt vies ik, ik, dat is zo suiker, suiker, suiker, suiker ik kan het niet beschrijven, maar het is gewoon vies mensen, help mij alsjeblieft, iedereen vindt dat toch vies Eén Peter het. van de vijf vindt het blijkbaar lekker deel, deel het gerust even in onze app van Radio 2, marsepijn of niet ik vind marsepijn fijn ja. ah. Goedemorgen. Ja, telt voor twee. en smakelijk, ja Goedemorgen, hey, hey, Radio 2 goeiemorgen, morgen Womp en womp teardrops. Misschien van Sinterklaas zelf. Dominique Kraas uit Breden is duidelijk. Ja, Marsepijn hoort er sowieso bij. Hier in Breden is er een heerlijke Marsepijnmaker. En ook ereburger van Breden. Dus bij elk feestje Marsepijn in Breden. Stijgen wij van Breden, Schema? Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Verre. beter het wordt. Doe wel Houdini. En hoe meer je het hoort, hoe meer je er vanaf wil van de filis. Dag ja. uh, Hajo, Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft de zin iets gebracht? Uh, de, wel, Nee en nee, ja, ik ben, oh. ook, ik ben ook jarig op 5 december en vandaar dat, dat valt samen. op. Oh, eigenlijk. was je gisteren jarig? Ja. Moch, ja. meedoen? waarom wisten we dat niet? Maar ja, ik vind dat niet zo belangrijk, dat is maar jarig. Ah. ah, joh. Kijk, voilà, nu weet je het wel, hè. Ah, dat maken we volgend jaar goed. Ja, natuurlijk wel. Sorry. Uh, dat is helemaal niet erg, helemaal niet erg want uh, ik vertel het eigenlijk ook niet aan mensen. Dus, uh, te laat, ja, het is ja, te laat. Files dan, maar. maar ja, de Antwerpse Ring richting Gent, uh, daar gaat het al een half uur langzamer van Borgerhout tot aan linker oever. Uh, daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting naar de E34. Ze zijn daar aan het takelen, maar ja, dus dat betekent dus wel al een half uur file rijden daar. Naar Antwerpen uh, daardoor ook al tien minuten aanschuiven vanaf Frans tot op de E313. En op de E40 van Brussel naar Luik moet je even voorbij Haasrode opletten voor een ongeval dat gebeurt op de rechterrijstrook. Ik ga je zo meteen gelukkig maken met zo'n goede muziek. Ho, ho, ho. Sinterklaas is ook met muziek geweest, dat is duidelijk. Goedemorgen. Het is vandaag 12 over 6. en ook wel gewoon... Ik ben helemaal in de war met die hajo's ja, zijn verjaardag dat we dat vergeten zijn. Ja, ik vind dat zo tristig. Ik denk dat we toch nog iets gaan moeten doen. Het is de dag dat je hoorde op Radio 2 dat uh, Sinterklaas geweest is, hopelijk ook bij jou. Het beste nieuws, de zon zou gaan schijnen vandaag. Nog even niet, maar het zou in orde moeten komen. Hopelijk voor ons Margot van de regio, want de, die gaat vandaag met de post mee. Um, toch even kijken, want we zaten al met een probleem vanmorgen. Jij houdt niet van marsepein. Nee, ik vind dat echt heel vies. En er zijn toch wel verschillende luisteraars die mij gelijk geven, zoals Walter van Hooiwegen. Ja, Walter, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Walter van Hooiwegen uit Mechelen. Vertel eens, ja. waarom geef je schema gelijk? Uh, ja, ik vind het ook dat, dat in, als je dat in de mond neemt, dat hij echt goed komt eigenlijk. Dat vind ja. Het is geen, geen lekkere smaak vooral. Ja. ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, ik geloof heel veel Dat is zo gek, het is, ja, het is gewoon lekker zoet, er zit amandel bij. Mia Maton uit Kortrijk, dag Mia. Goedemorgen Pieter. <laughs> Jij bent duidelijk van de marsepein. vertel. Wel, voor mij hangt er ook een nostalgisch kantje aan. Als wij klein waren, maakten wij dat zelf met ons mama. En uh, ik herinner me, ja, marsepein, amandelpoeder, suiker, een beetje oranjebloesemwater, eiwit, zo dus. Ja, ik zou niet weten wat er daar vies aan is, maar natuurlijk, het is een structuur die, waar dat we niet zo eigen zijn in onze mond door, die amandel, door dat amandelpoeder. Zou eh, dat zijn? Ik ja, want een schema. Je bent het ja. van de zoete dingen, het suikerfeest ja. bijvoorbeeld. De ingrediënten maar... klinken wel lekker apart, handelen, uh -huh. suiker, bloesemwater, maar... Het, het samen, ik weet het niet, ik vind het gewoon, de smaak niet lekker en ik vind het, in, hoe dat het in de mond voelt, ook helemaal niet niets aangenaam. Zo was er vorig, zoals Walter zei. Is er ooit iets gebeurd in jouw jeugd? Of, uh... Nee, <lacht> maar ik heb echt allee, als er dan zo'n lekker gebakje van de bakker en daar een hele kap marsupijn erover, dan haal ik dat er volledig af en dan heb ik alleen de biscuit op. Oh, je bent een marsepeinmoordenaar. <lacht> Vreselijk is dat. Mia, trek het je niet aan. De mensen die van marsepein houden. Dan het... Ik kan het alleen maar aanraden aan Shima. Shima, dat ze het een keer maakt met haar kindjes. Het is een leuke activiteit euh, naar Sinterklaas toe. En ze euh, dus zullen er veel plezier aan beleefd. Zie je weet wat oh, je van de namiddag schema. <laughs> Dankjewel, Mia. Geniet van de dag. Ja, jullie ook. Ja. En luister goed. Ja, orkesten over. See it to you time and time again Oh, yes, I know no, no, no, no. Yes, I know Every man deserves a good woman And I want you to be my wife Tell me so much better I spent baby With a woman just like you, in my life So let me love you Fill me up inside, of what I wanna hold you, baby So let me squeeze you Don't you know that I'll on my knees for you, baby I see you through your time and time again Know just how I really feel, 'cause I can't let you go. We oh, all have never been friends. Can't you see how much I've been love you yeah. Can I see you through your diamond again? Even back to the 90s. Ultimate chaos in Casanova. Jeff Meeuwsen uit Hasseldoke. Heerlijk marsepein. Ex-bakker. En er is zoveel verschil in kwaliteit en versheid waarschijnlijk daarmee. Ik heb nog geen goede marsepein gegeten. Dat is het, schema. Ik zou zeggen, verras mij. Charmante chalet of design hotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.be I got the fiber. Als ik een kerstfilm wil streamen in ultra HD. Fiber. Als ik het recept wil zoeken voor crème brûlée. I got the fiber. Als ik foto's projecteer tijdens het kerstiné. Kies een Samsung Freestyle projector, een laptop of een Smart TV voor 99 euro bij je Flexpack. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.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 Goedemorgen! Morgen. Op dit moment zie je in de N-app van Radio 2 en VRT dat we verzuipen in het Sinterklaasmateriaal ja, chocolade, marsepein, snoepgoed en ook lettertjes die we gelukkig nog kunnen lezen. Ja, hopelijk blijft dat zo, want ik vond het wel dramatisch. Ook al gisteren op de radio bij DJ David in Spits op Radio 2 het staat ook van op alle voorpagina's. Het gaat gewoon slecht met het niveau van onze leerlingen. Um, wat is er precies aan de hand? niveau van lezen, wiskunde en wetenschappen is nog nooit zo sterk gedaald als afgelopen jaren. En dat is allemaal gebleken uit de nieuwe PISA-studie en dat onderzoek vergelijkt het niveau van 5015-jarige leerlingen uit Vlaamse scholen met andere landen. Ja, broelt al een paar jaar zo. Kijk naar Scandinavië, daar werkt het blijkbaar wel. En er zijn nog voorbeelden in het buitenland. In Ierland bijvoorbeeld hebben ze van begrijpend lezen een topprioriteit gemaakt. Elke school heeft er een bibliotheek. En kinderen krijgen elke dag boeken mee naar huis om te lezen. En ze mogen die boeken ook zelf kiezen. Ja. Want zeggen ze, als we ze gaan verplichten, dan gaan ze het zeker niet graag doen en dan stoppen ze er gewoon mee. Dat, ja. En dan heb je Singapore. Daar hebben ze een, gewoon een heel moeilijke en prestigieuze lerarenopleiding. Zelfs om in een crash te werken heb je daar een hoger diploma nodig. Dat ze dan al beginnen met kinderen van alles aan te leren. En ook Estland doet het de laatste jaren opvallend goed. En dat zou komen omdat er daar gewoon veel vertrouwen is in docenten en in het schoolsysteem. Mm -hmm. Er zijn ook heel weinig onderwijsinspecteurs en als een school dan geen goede resultaten heeft dan krijgt het extra hulp van de overheid en dan gaat die school zelf proberen om er bovenop te komen. Ik las wel dat er, we zitten aan een kantelmoment. Blijkbaar is het wel een beetje aan het beter omdat de voorbije jaren goed is ingezet op taal en dat soort dingen. We doen het op Europees vlak op zich nog wel vrij oké okay, mm. maar we gaan er wel sterker op achteruit dan ja. in andere landen. Oké, okay, pak het even vast. Hopelijk Kom er bovenop, dat denk ik wel. Komt goed. Even over huwelijk, want tegenwoordig plan je huwelijk niet alleen. Je hebt een eventplanner, die dan dat een, een goed feestje is. Die was er al, maar sinds kort zijn er nog een heleboel huwelijkscoaches. Ja, ik lag even, maar alles is tegenwoordig coach. Ja, in het belang van Limburg staat dat je sinds kort ook een honeymooncoach hebt. Dat is iemand die heel je huwelijksreis voor je regel. Dus, uh, kop... Dat is een reisbureau. Ja, ja, dat dacht ik ook hoor. Maar um, het is specifiek voor de huwelijksreis, want koppels hebben daar vaak geen tijd voor en te veel stress om al hun eigen feest te plannen. En die coach gaat dan de bestemming kiezen, maar ook alle activiteiten en hotels... En de coach en de reis samen kosten je gemiddeld tussen de 6.000 en 12.000 euro. Dus je toch wel een beetje geld opzij houden ook nog daarvoor. En dan heb je ook nog een wedding content creator. <lacht> en dat is iemand die foto's en filmpjes van je huwelijk maakt, speciaal voor op sociale media. Dus dat is los van de fotograaf. Ik ging net zeggen, dat is toch gewoon een fotograaf? Ja, maar die gaan speciaal foto's en filmpjes maken om je hip te laten lijken op sociale media. Ja, ja. zoals bedrijven hebben. Zoals wij ook hier hebben bij Radio 2 natuurlijk. Ja, wij hebben ook iemand die ons hip laat lijken. Ja. <lacht> Die er, die er ook uh, ontzettend in slaagt. Ja, je hebt als coaches budgetcoach, burn coach, carrière coach, depressie carrièrecoach, depressiecoach, gameverslavingscoach. Wat voor coach zou jij kunnen zijn, Peter? Ik? He? Een positiecoach. <lacht> dat klinkt zo In plaats van positiviteit, een positiecoach. <lacht> je hebt wel. dat echt al helemaal bedacht. Ja, ja ik zou het kunnen zijn. Van iemand die zich niet goed voelt... Hey, bel me, ik maak je dag goed. <lacht> Griezelig bijna. Maar goed, als je een coach nodig hebt...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 Dit wordt voor ons de omkeer. Overal gekeken en overal gezocht. Alles vergeleken en alles terugverkocht. Maar genoeg is genoeg, dit wil ik niet meer. Dit wordt voor ons de omkeer. We gaan dansen in de zon, baden in het licht, ja we omarmen. Zegt, we komen samen in hetzelfde verhaal en genieten van het leven. Allemaal eindelijk de wereld waarvan ik heb gedroomd. Eindelijk die eindeloze straat, die wordt beloond. En ik zie het nu.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 my fire de net over coaches ik heb vandaag ook een coach nodig hoor ik vertel het jou zo meteen Straks ook het nieuws uit je buurt. Die zijn over half zeven schema. Goedemorgen, er komt wellicht een einde aan de staking bij verschillende sluizen in Vlaanderen. De werknemers staakten al sinds eergisteren omdat ze boos zijn over de hervorming van het ambtenarenstatuut. Maar er is nu een akkoord tussen Vlaams minister Gwendorin Rutte en de Christelijke Vakbond over dat statuut. En de Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg, hebben zich in de Nations League niet kunnen plaatsen voor de Final four. Ze verloren gisteravond hun laatste groepsmatch tegen Nederland met maar liefst 4-0... En daardoor gaan ze ook niet naar de Olympische Spelen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De staking bij het spoor heeft ook gevolgen voor de provincie Antwerpen. Dimitri Temmerman van de NMBS geeft wat meer uitleg. In de provincie Antwerpen rijden er vandaag overal treinen. Het zijn er wel iets minder en met die alternatieve treinen. Het gaat om drie op de vijf IC-treinen en twee op de vijf L-treinen en voorstedelijke S-treinen rond de Antwerpenstad. De B-treinen vallen naar Antwerpen, maar ook richting Brussel. Die rijden vandaag nagenoeg niet. Als je de trein wil nemen, check je best de routeplanner van de NMBS. Willebroek gaat door met het pilootproject om straatverlichting gerichter te doen branden. De gemeente kan zo'n 40% besparen op energie en het gerichter laten branden van de verlichting jaagt de nachtdieren ook minder weg, zegt René Mewis van Natuur en Bos. We verwachten eigenlijk dat een aantal vleermuissoorten en zo daar extra van gaan profiteren en we hopen dat ook. Heel veel andere soorten die eigenlijk onder die piramide zitten van de, de vleermuizen, dat die er mee van profiteren. Dus dat er meer nachtelijke insecten eigenlijk gaan rondvliegen, niet gestoord gaan worden en eigenlijk ook, ook geen hinder ondervinden om van het ene gebied naar het andere te geraken. De initiatiefnemers van het project Fluvius en Natuur en Bos hopen nu ook andere gemeenten te overtuigen om hun straatverlichting slimmer in te zetten. En Loep Earplugs, een bedrijf uit Antwerpen dat herbruikbare en aanpasbare oordopjes smaakt, heeft de prijs van scale-up van het jaar van de Vlaamse regering gewonnen. De twee stichters richtten het bedrijf zeven jaar geleden op en verkochten intussen al 4 miljoen oordopjes oordopjes. Ze hebben klanten in ruim 15 landen. De VS is hun grootste afzetmarkt. Er werken in totaal 170 mensen bij Loop Earplugs. Niet alleen in Antwerpen, maar ook in vestigingen in Amsterdam, New York en Shanghai. En in het noorden van Antwerpen heeft zich een nieuwe wolf gevestigd. Dat meldt Welkom Wolf. Het is een mannelijke wolf die samen optrekt met Wolfwin Emma. De vrouwelijke wolf die zich eerder dit jaar al vestigde in Antwerpen. De twee vormen nu het eerste wolvenpaar in de provincie Antwerpen. En de kans dat er een volledige roedel komt is groot. Zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Ja, het spannende aan wolven is eigenlijk of ze elkaar gaan ontmoeten, waar ze elkaar ontmoeten, wanneer ze elkaar ontmoeten. Maar als ze elkaar eenmaal ontmoet hebben, dan is al de rest ja, een soort van mathematische zekerheid. Als twee wolven elkaar ontmoeten van verschillend geslacht voor de maand februari, dan wordt er in februari gepaard, dat is de enige voortplantingsmaand, en dan mag je 63 dagen later welpen verwachten. En dat is dan in de tweede helft van april. Velkenwolf roept veehouders in het noorden van de provincie op om wolf weer in de hekken te zetten. En daar bestaan subsidies voor. Het weer blijft de hele dag wisselend bewolkt met kans op een bui bij maxima rond 7 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws. De problemen, ga vertel eens. Ja, het is al dikke foute boel op de Antwerpse ring richting Gent, hoor. Je verliest daar één uur van deurne, van Merksem intussen zelfs. Helemaal tot aan de linkeroever. Daar is een ongeval gebeurd op de aansluiting naar de E34. Verder gaat het ook langzaam naar Antwerpen. Aansluiten natuurlijk door die problemen. Een half uur al vanaf Oelichem op de E34 en op de E313 vanaf Massenhoven. En op de binnenring rond Brussel is het tien minuten vertragen tussen groot Bijgaarde en Vilvoorten. Dus ik had ook een coach nodig vandaag... Het is dus al een paar dagen dat ik merk dat mijn band wat platter gaat. Ik dacht, van dat is met het koude weer, dan gaan die altijd een beetje platter. Mm -hmm. Maar vanmorgen was het echt heel plat. Ik ben dan toch vertrokken, maar een halve kilometer dacht ik, van dit is veel te gevaarlijk. Ik ben teruggekeerd en taxi gebeld. Maar kijk, ik heb mijn, uh, iemand ge, ja, geraadpleegd die me kan helpen. Ik kom straks mijn band vervangen en die mij laat weten. Dan ben ik voor vandaag uw bandencoach. <lacht> dat is toch mooi. Dank je wel. De lijn zoekt 50 techniekers. 50 techniekers die onze bussen, e-bussen, trams en onze infrastructuur onderhouden. 50 mensen die elke dag willen bijleren. 50 mensen voor een job met toekomst. Ook voor de planeet. Ontdek al onze vacatures op de lijn.be-jobs. De lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Een Google Pixel 8 Pro voor 99 euro bij Proximus. Amai. Amar. Dat wat mee, die Pixel 8 Pro is een machine Amar. Dat valt mee, je moet eens naar die foto's in Een selfie of met vrienden Geniek zal het sowieso wel zijn Met zo'n zotte camera Mocht je naar ieder straf als Een Google Pixel 8 Pro voor 99 euro bij mobiel abonnement Info op proximus.be Proximus Think Possible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 Aanbod op basis van een eerste verhoogde huur van 4548 euro inclusief ptw. Alle voorwaarden op voor.be. Dat24. Je lichtpuntje in donkere dagen. Want je tankt er lage prijzen en valt er in de prijzen. Tot 250 euro winkelbudget, e-bikes en zelfs fitnessabonnementen. Info en voorwaarden op dat24.be. Nee, dat was snel, hè? Er is zelfs nog tijd voor een raadseltje. Klaar? Oké. Okay. We zoeken een plek waar auto's afspreken om samen te gaan zwemmen. Niet te ver zoeken, hè. Je hebt er waarschijnlijk zelf ook al afgesproken. Dus misschien een klein tipje. Dat is 24. Zeg, Aldi. Krijg ik al een voorproefje op de feesten? Wel, je ogen zullen twinkelen met Willy Witloof aan je zij tijdens het twinkelen. Je vindt bij ons alles voor je eindejaar heerlijk en betaalbaar. Aldi. Altijd slim. Nu bij Aldi. 300 gram verse fazantefilets voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Radio 2 nodigt je uit op de première van J'aime la Vie, een hartverwarmende film van Matthias Sercu en een ode aan familieliefde. Gewoon één keer in mijn leven, Rocco Mario Sammeke, Ek. Het is het verhaal van Mira, die haar niet-alledaagse familie wil herenigen tijdens een weekendje Ardenne. En even voor u dat hij er gevraagd heeft. Hij zijn mijn zus. kwam. Kom naar de première op zondag 10 december in Lumière-Mechelen samen met Matthias Sercu en zijn cast. Meer info of win je tickets op radio 2.be. Zo klinkt hij bij ons. Goeiemorgen, morgen. Peter van der Velde. Radio 2. I've been holding on to pieces, swimming in the deep, end, trying to find my way back to you Cause I need a, oh, oh, a little bit of love. a little bit of love. A little bit of love. Hoe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 like the air. I'm breathing these awful wounds and healing Try to find my way back to you cause I need it. Oh, oh, oh. A little bit of love A little bit of love A little bit of love A little bit of love Lately I've been waiting. wat je nodig hebt in deze donkere tijden. Ik hou van jou. Dank je, jongen. A little bit of love van Tom Grennan. Het is 18 voor 7. En net ook het minder goede nieuws staat overal op de voorpagina's van de kranten. We gaan er achteruit, op achteruit. Onze leerlingen kunnen veel minder goed lezen dan tien jaar geleden. Wiskunde is ook geen vette meer. En Luc Maas uit Sint-Laureins. Goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt, of jij bent of was leerkracht tussen het derde en het zevende middelbaar. Ja, jij zegt morgen kan dat probleem meteen opgelost zijn. Maak ons gelukkig, ja, wat moeten we doen? Wel, eigenlijk is het heel eenvoudig. Als je onze stil bekijkt, dan, uh, of onze job bekijkt, dan uh, krijgen we eigenlijk het meest kostbare van ouders in onze handen. En daar gaan wij mee gaan slijpen, gaan polieren. We gaan dat een diamantje van gaan maken. Uh -huh. Maar ik kan me inbeelden in Antwerpen als een diamantslijper benaderd wordt door tientallen verschillende instanties die gaat zeggen hoe dat hij zijn job moet doen, dat dat uiteraard niet meer lukt. Mm -hmm. En uh, kijk, wij zien ook als uh, jongens bijvoorbeeld een extern examen, zoals een uh, VCA-examen of uh, Binnenlandse Zaken een examen moeten afleggen, dan kunnen die plotseling dat wel. Dan begin die plotseling te studeren. Dus uh, eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig. Legt de verantwoordelijkheid terug bij de leerlingen en, en zorgt dat ze weer uh, moeten slagen op bepaalde zaken, dat ze moeten bepaalde doelen halen. En dat dat niet rekbaar is. Dat het gewoon daar is. Oftewel ben je niet geslaagd. Is het, we betuttelen ze dan te weinig. En maak ik eruit op, is dat? Of ja, betuttelen ze te, te veel, niet sorry. Dat, we, ja. dat zijn geen eieren niet meer dat onderleggen, leggen. Dat zijn parels dat we eronder leggen. Ja, mm -hmm. ja kijk, het is alles iets waar we, kunnen over, waar we kunnen over discussiëren. Dankjewel, Luc. En geniet van de dag. Trouwens, jij bent okay. een slimme man. Ken je Brenda? Uh, Brenda? Nee, nee, nee. Nee? Ah, wel. je gaat ze leren kennen. Pas op. Goedemorgenmorgen. Ja. Nou ja, Brenda. Ken je Brenda? Ik ken ze niet. Nee, Brenda Lee. Brenda Lee is 78 jaar en heeft geschiedenis geschreven. Maar normaal gezien staat altijd, elk jaar, in de Amerikaanse top 100, staat Mariah Carey op één met All I Want For Christmas. Uh -huh. En Brenda Lee staat nu op één met een liedje uit 1958. En, hè? Huh? Ja, strafliedje dan. En wel, het liedje heet Rocking um, Around The Christmas Tree. Het is bekend, Kerstlied. Ah, ja. En heeft dus een nieuwe videoclip gemaakt, en daarmee staat ze nu op nummer 1. Wow. Sorry, Mariah Carey. Oh. En welk liedje was dat? En wel. Oh. 1958, dames en heren. Ik heb oh, Home Alone. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party hall. Little Town, where you can see every couple tries to star. Rockin' around the Christmas tree, let the Christmas spirit bring. Later we'll have some fucking pie and we'll do some caroling. Los op nummer 1 in Amerika, Brenda Lee. En rockin' around the Christmas tree. Uit home alone wist ik helemaal niet meer. Het is een superleuke film en het is in de scène waarin hij beseft dat zijn familie echt weg is en dat hij kan doen wat hij wil. Kijk, iemand die nog laat weten, Sinterklaasochtend, dat jullie spelen kerstmuziek. Niet doen alstublieft, sfeer weg. Ja, maar is onderweg naar huis en nu naar Spanje. Ik vind wel, dat is eigenlijk al voorbij, dus ja. Volgens mij weten zij ook waar hij is. Maar die vrouw die weet toch alles natuurlijk. dag, Margot van de regio. Goedemorgen. Altijd onderweg naar een of andere regio. Zeg Margot van de regio, ik heb iets vreselijks gehoord. Je hebt een gebroken ja. rib. Dat is waar. Gebroken of gekneust, ik weet het eigenlijk niet. Um, maar volgens de dokter was het niet nodig om uh, foto's te laten nemen, want je kan daar toch niks aan doen. Maar um, ja, doet pijn. Hè. Maar hoe komt dat? Wat is gebeurd? Ik heb... Uh, ik sukkel al een, een, een tijdje met een hoest en ik heb voorbije nacht echt een verschrikkelijke hoestbuig gehad en blijkbaar heb ik mezelf dus... Oh, zo belachelijk. En een gekneusde rip gehoest. <lacht> <lacht> maar nee, maar je mocht mij niet doen. Lachen, <lacht> Sorry. Smeerlappen. <lacht> <lacht> Ze mogen daar niet mee lachen, natuurlijk. Zijn we nog veel belangrijker? Margot die is op dit moment in Oost-Vlaanderen, in Buggenhavn... <lacht> Van de Veil, ik zweer het u. Sorry. En ik zie in de achtergrond een, een postbode. Is dat postbode ja. Kenny die je hier al ziet? Dat is zeker. En vast postbode Kenny. Ondertussen goede vriend van, uh, van Morgen. En die heeft mij gevraagd of ik eens een ochtend uh, wou komen meehelpen. Ik hoor u lachen gewoon in de achtergrond. <lacht> ja, sorry. Ja, maar, ze heeft zoveel pijn. Uh, kijk, dus Kenny, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen iedereen. Dag, ja, Kenny. Goeie, goeie vriend van de show. En uh, je moet een kat een kat noemen. Kenny die heeft de afgelopen acht weken een paar van onze luisteraars gelukkig gemaakt met het gouden pakje. En daardoor kon ik eigenlijk acht weken lang aan een stuk uitslapen ja. op woensdag. Waarvoor dikke merci. En daardoor, in ruil daarvoor, kom ik je vanochtend helpen hier in het postkantoor van Buggenhout. En die hulp is welkom, Kenny. Die, die is zeer welkom. Ja? Het is enorm druk. Ja, ja, ja, ja. Black Friday, de Sint, de kerstdagen die eraan komen. Het is enorm druk. Allee, voilà. dus We gaan hier aan het werk en straks hoor je dus uh, hoe de pakjes die wij massaal bestellen en de post die wij nu massaal versturen, wat dat betekent voor de postbodes. Absoluut, om het met je rip te zeggen: Break a leg, uh, Margot van de regio. Margo van de regio! Dat je rip kan breken van te hoesten. Ik vind dat wel heel straf. Ik krijg je ook schrik om te hoesten? Vreselijk verhaal. Goed, terwijl dit bij de spoor, goedemorgen. Tjus mee, u ziet. Knegending, knegending, knegending, knegending, knegending, knegending. Een kilometer spoor schiet er onder mij door. Ik ben al op weg naar jou, want ik ben weg van jou. De waren vertrokken in de lute na de nacht. En tien minuten op de trein gewacht. Want die hadden wat vertraging. En mijn god, daar baal ik van. Omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan. Krijg er krijg ik krijg ik krijg er Station naar station, ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest. Kar roept een juffrouw: vrouw toch nee. Ik heb wel dorst, toch zeg ik nee. Want de trein vermindert minder vaart, terwijl mijn hart steeds sneller gaat. Kijk uit het raam om te zien of zij daar staat. Krijg ik ding, krijg ik ding, krijg ik krijg ik krijg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 Blijf bij jou slapen, jij woont bij het spoor, en s'nachts, oe lala. No one hear Leuk opgenomen in de eregalerij van Radio 2 Ron van Nova Star. hebben van Margot van de regio, die dus een rib gebroken heeft door te hoesten. En ze mag niet lachen, want dat doet pijn. Peter Holverbeek uit Sint-Lieveshouten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is niet om te lachen, want bij jou is het nog erger geweest, vertel eens. Ja, ik heb ooit uh, twee ribben gebroken gehad en uh, drie gekneusd door te hoesten. Door gewoon te hoesten? Door te hoesten, ja. Ah. Als je heel heel zwaar hoest eh, zet je eigenlijk met je longen een enorme druk op je, op je, op je, op je ribben mm -hmm. en daardoor je, je ribben kneuzen of breken. Jo man, dat is een ja, slecht verhaal. Zo zacht als de longen een rib kan breken. Ja. En dan nog zoveel. Het lichaam, het is een gekke boel. Dankjewel, Peter. Heel fijne ja, ochtend nog. Dank. Ja, dag. Het zou een sprookje kunnen zijn. En over sprookjes, daar gaan we het straks over hebben, want je kan met ons naar de winter Efteling. Als je meeschrijft aan ons sprookje... De nieuwe zin, die hoor je allemaal na 7 uur. Goedemorgen. Leven de vrijdag bij Kolmaar. Want dan is het weer ribbetjes en dranken af thee vrijdag. Reserveer je tafel op kolmaar.be.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 Voka people. De beroemdste a cappella groep van de wereld is terug met een gloednieuwe show. Van Beyoncé tot Elton John. En van Mozart tot Bruno Mars. Voka People vanaf 26 december in de Viage in Brussel. Tickets op vocapeople.be samen met Radio 2. Gaan we dit jaar vlammen voor de warmste week? Wat zegt je? Gaan we wandelen langs de Beek? Nee, zotteke. Het is weer de warmste week. Ah, de warmste week. Ja, ja tof. Uh, wat gaan we doen? Well, ik dacht zoiets als uh, wafels bakken. Nagelslakken. Nee, dat is origineel. Well, ik doe mee. Ja. Hoor weer wat men echt tegen je zegt. Met hoortoestellen van Lapelle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 Beleef de feestdagen extra genereus met supersnel internet van Orange. Voor extra tutorials van kalkoenrecepten. Mm, is dat een recept van oma? Nee, van het internet. Kies het Orange Love Pack. Supersnel internet en 20 gigabyte mobiele data voor 61 euro gedurende 6 maanden. Goorwaarde op orange.be. Orange. Sinterklaas nog aan toe. Een nieuwe kans om mee te gaan naar de Winter Efteling net voor de kerstvakantie. Die kans krijg je nog voor 8 uur. Wil je horen? Vandaag 2, VNT Radio 2. Het is 7 uur. Via het nieuws krijgen we vanmorgen van Shema Sijsai. Een heel goedemorgen. Er rijden vandaag en morgen minder treinen door een 48-uur-staking. En er komt wellicht een einde aan de staking bij de sluizen in Vlaanderen. Bij het spoor is gisteravond een 48 uur staking begonnen. Een deel van de treinen rijdt wel omdat er een minimumdienstverlening is, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. We hebben wel een alternatieve treindienst, waardoor vandaag toch wel drie op de vijf IC-treinen tussen de grote steden kunnen rijden en ook twee op de vijf L-treinen. En voor stedelijke S-treinen, de picur die rijdt tijdens ochtend en de avondspits, die rijden vandaag uh, quasi niet. De vakbonden bij het spoor zijn tegen enkele hervormingen die de directie wil doorvoeren, net nu er al veel te weinig personeel is. Een tijd geleden was er ook al een staking van twee dagen. Mensen die in de file staan vergeten vaak een reddingstrook te vormen voor de hulpdiensten. Daarbij moet iedereen op de linkerrijstrook zoveel mogelijk naar links en alle andere bestuurders wijken zoveel mogelijk uit naar rechts. De pechstrook moet ook altijd vrij blijven. Zo'n reddingstrook maken is verplicht sinds eind 2020 en maakt een groot verschil voor hulpdiensten en slachtoffers. Want zo raken ze veiliger en sneller waar ze moeten zijn, zegt spoedarts Philip Verdonk van het UZ Antwerpen. Voor ons zijn er twee belangrijke aspecten aan die reddingstrook. eerste is dat het vormen van zo'n reddingsstrook eenvoudigweg veiliger lijkt. Wanneer dat we niet moeten manoeuvreren tussen nog bewegende en manoeuvrerende andere voertuigen, maar gewoon traag maar gestaag kunnen vorderen. Een tweede aspect is dat wanneer dat er natuurlijk een passage vrij is, kunnen doorrijden, we tijdswinst boeken en die tijdswinst is in een aantal urgente situaties zeer relevant. Er komt wellicht een einde aan de staking bij de sluizen in Vlaanderen. De werknemers staakten sinds eergisteren omdat ze boos zijn over de hervorming van het ambtenarenstatuut. Maar Vlaams-minister Gwendoline Rutte heeft daar vannacht een akkoord over bereikt met de Christelijke Vakbond ACV na negen uur onderhandelen. Nieuwe ambtenaren bij de Vlaamse overheid zullen niet meer vastbenoemd worden, alleen in sommige hoge functies. Wie nu al vastbenoemd is, behoudt dat ook. Minister Rutte roept de socialistische en liberale vakbonden op om zich ook aan te sluiten bij het akkoord. Ik begreep... Ook wel dat mensen nog wel met vragen zaten. Daarom ook dat er stevig onderhandeld is van gisteravond, heel de nacht door eigenlijk. Tegelijkertijd begrijp ik principieel dat een aantal vakbonden het moeilijk hebben. Dat zij de vaste benoemingen bij de overheid blijven verdedigen. Dat is hun recht om die positie in te nemen. Maar het is ook denk ik onze plicht om met een nieuw personeelstatuut te komen dat modern en sociaal is. Tientallen schepen liggen door de staking te wachten op zee en aan de sluizen. Het bouwbedrijf van Willy Nasens in Wortegem-Petegem is verkozen tot onderneming van het jaar. De jury vindt het bedrijf dat industriegebouwen en zwembaden maakt een prachtig verhaal en een goed georganiseerde multinational. Willy Naasens, die al 84 is, is heel trots. Het is een bekroning op het werk en de inzet van alle onze medewerkers. En ik heb het geluk gehad om altijd mij goed te laten omringen. Verschillende factoren hebben gezorgd dat we hier vandaag staan. Maar één van de belangrijkste, wij maken alles zelf. De Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg, hebben zich in de Nations League niet kunnen plaatsen voor de Final Four. Ze verloren gisteravond hun laatste groepswedstrijd tegen Nederland met 4-0. En daardoor gaan ze ook niet naar de Olympische Spelen. Het was wel lang spannend in de wedstrijd, vond bondscoach Yves Serneels. Ze kregen vooral kansen bij ballen die niet goed genoeg ontzet werden, ook het eerste doelpunt. Ik vind persoonlijk dat we wel goed aan de tweede helft beginnen. En spijtig dat je op dat moment dat doelpunt moet nemen. En dan zijn we even de controle verloren op het einde met de powerplay van Nederland. Nederland en ja, dan kan ik alleen maar uh, Nederland proficiat wensen. Gisteravond is bij de Mannen ook de eerste achtste finale van de Belgische Beker voetbal gespeeld. RWDM won met 0-1 op het veld van Kortrijk. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Voor de haven van Antwerpen liggen nog altijd een 90 tal schepen te wachten om de haven binnen te varen door de staking van de redediensten gisteren. En Loep Eerplaks, een bedrijf uit Antwerpen dat de hippe oordopjes maakt, heeft de prijs van scale-up van het jaar van de Vlaamse regering gewonnen. Het weer blijft de hele dag wisselend bewolkt met kans op een bui De maximaal schommelen rond 7 graden. Vannacht blijft het droog bij minima rond 0 graden. Meer nieuws vind je in de app van 14 Nieuws. Het is woensdag, maar toch wel wat problemen, eens. Ja, vooral nog op de Antwerpse ringen richting Gent. Je verliest daar meer dan een uur van Antwerpen-Noord tot linkeroever. Het goede nieuws is dat daar de weg wel is vrijgemaakt nu. En aansluitend gaat het ook al heel moeizaam daardoor op de E34 vanaf Oeligem, Drie kwartier erbij daar. Hou ook rekening met een ongeval in Oelichem op de afrit, dus de uitvoegstrook eigenlijk. En op de E313 ook dus drie kwartier aanschuiven vanaf Massenhoven. Door omrijder staat er ook 20 minuten... Velen op de N14, van Zandhoven tot Massenhoven. En dan naar Brussel voorlopig weinig aan de hand hoor. Op de E314, 10 tien minuten erbij van Tieltwingen tot Aarschot. Ook 10 minuten bij Halle op de E429. En tot slot op de binnenring rond Brussel is het een kwartier vertragen tussen Groot Bijgaarden en Dilvoorde. Goedemorgen, Sinterklaas geweest. De mensen vroegen zich af, wat hebben jullie gekregen? Nou, nou, nou, dat is wel wat hoor. Zometeen even een overzichtje zien. Kijk zeker mee. Elke zorg. Zo. Mag van de veren? Radio in beginnen van het weekend. Victor Verhulst die uh, draait zijn eerste solo-dj-set. zegt. Hey, hey, hey. Je woensdag begint. Kobe Ilsen zei een tijdje geleden nog bij ons hier in Goeiemorgen Morgen van ik stop met dat dj-werk, maar Kobe doet alleen verder. Tja, zo ben je weer mee? Zellig. Tuurlijk, ja. Ik ja, denk dat dat tegenvalt, hoor. Om helemaal alleen... Maar ja, die waren al Ik in... vind het echt nog heel leuk en... Ja, Kobe had geen Kobe tijd meer. helemaal niet, nee. De woensdag, toch de leukste dag van de week. 6 december, wat heeft Sinterklaas gebracht? Maar kijk eens rondje in de app van Radio 42 heen. Iemand zei nog, jullie zijn wel heel braaf geweest. Het is erover. Wel Lik, hè? Ja. <laughs> je hebt het goed gemaakt voor jouw uh, slechte daden. Dank je. We hebben uh, Maria-beeldjes gehad. We hebben koekjes gehad. We hebben pepernoten met chocolade. Een letter in banket. Ja, van alles. Onwaarschijnlijk. En dan hadden we daarnet pech... Uh, twee keer peg eigenlijk, want het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de treinen staken. En dan Margot van de Regio haar ribben kapot heeft gehoest. Manju Paulet uit hem. Goedemorgen. Manju Polet. Manju Polet, dat zei ik dus. Ja. Ja. Uh, het nee, is nog... niet helemaal. Nee, ja. <laughs> <laughs> het, is nog, het is nog erger. Wat kan er nog gebeuren door te hoesten, Manju? Uh, je kan je eigen klaplong uh, hoesten. Maar jongens... Dus, ja, in medische, medische termen, een pneumotorax. Ja, je bent verpleegkundige, uh, dus je weet ja. het wel. Een ja. klaplong. Ja. Wow. En, en hoe ja. weet je dat dan? Of, of hoe gebeurt dat? Ja, ik heb een aantal, ja hoe dat al juist gebeurt, dat weet ik niet. Maar ik weet dat dat kan gebeuren. Ik heb een aantal jaren op, dienst, uh, op een dienst gewerkt waar dat ook uh, longziektes uh, en dergelijke longproblemen waren. Uh -huh. En ja, dat, dat kan gebeuren. En dan is dat wel nog een stuk erger voor uh, die persoon. Man, een uh, Kijk, stop yeah. met hoesten. Het is levensgevaarlijk. Manju, <laughs> dankjewel. Goeiemorgen. We <laughs> even naar uh, Reggie, want die is stiekem getrouwd van het weekend met Kristel, En dat is voor de gemeente gebeurd, maar blijkbaar ook in de kerk. En toch speciaal, want ik wist niet dat je twee keer mocht trouwen voor de kerk. Ja, in principe kan dat ook niet, want het huwelijk is een sacrament en dat is in principe niet te ontbinden. Maar je kan blijkbaar wel een gebedsdienst houden in de kerk, waar je dan de toestemming van God vraagt voor je liefde. Ja, ja. Is dan natuurlijk geen officieel christelijk huwelijk, maar het is een soort ja, liefdesgelofte met God erbij. En dat gebeurde dus tussen Reggie en Christel in de kerk van Winterslag bij Genk. En het was ook wel een mooie ceremonie, want de dochters van Reggie en de dochter van Christel zouden ook iets hebben voorgelezen. Mooi. Kijk, als ze maar gelukkig zijn, dat is het belangrijkste. Mooi iemand die zeer gelukkig is Camille. Die heeft een nieuwe song uit en die heet Ademnood. Wat vind je ervan? VRT, Radio 2. Ik weet het niet, ik heb het nog niet gehoord en nu wel. Ik weet je zou alles voor me doen Vandaag de loterij nog voor me winnen Maar een papieren ring is al genoeg Stiekem bij je ouders op hun dak Maar zelfs als je dat ooit niet meer herinnert Dan klopt nog steeds voor jou alleen mijn hart Jij maakt van mij zilver, zonder moeite goud Midden in een licht, een huis voor ons gebouwd Geeft opnieuw een licht aan rozen die vergaan Blijf voor altijd naast me staan Then ask for a Alsof we onder water zijn Als zijn we grijs en oud Dan nog kom ik in ademnotoria. Het is nieuw, het is van Camille, het is ademnood. Er was eens Ja, hoe goed was dat begin van ons Goeiemorgen-Morgensprookje gisteren Met acteur Michael Pas Als je dat sprookje goed aanvult Maak je misschien een wonderlijke belevenis mee In de winter Efteling Woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december Drie dagen, twee nachten. Met de live radio show op donderdag. Een live nieuws van schema. Absoluut. Ga je dan ook je nieuws beginnen met Er Was Eens? Wie weet. Ja, dat kan je natuurlijk niet. We zien wel een nieuwe kans om mee te schrijven rond kwart voor acht. Als je niet meer weet hoe dat sprookje precies ging gisteren... Uh, ...nog even dat begin laten horen van Michael. Er was eens een bos waar nog nooit een mens geweest was. Geen kettingzaag had er de stilte verscheurd. Geen jager had er ooit een schot gelost...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 Krevel. Pak dit eindjaar uit met leuke cadeaus. Ontdek al onze aanbiedingen bij Krevel en op krevel.be. Krevel, .be. leef beter. Op collectandgo.be doe je je boodschappen wanneer het jou uitkomt. Jullie helpen je meer kiezen. Ja, met een je erbij. Zo heb je alles in de hand. Of toch bijna. Jullie geruste feesten in, wij de boodschappen. We leveren nu ook aan huis. Ontdek het op collectandgo.be. Ons vakmanschap drink je met verstand. Krevel. Pak dit eindejaar uit met leuke cadeaus. Ontdek al onze aanbiedingen bij Krevel en op krevel.be. Krevel. .be. Leef beter. Angie presenteert Goede Gewoontes op woensdag. En voor de familie De Smet is woensdag karaoke dag. Dan halen ze hun microfoons boven en zingen ze tot een kottende nacht. En ja, de buren zijn het gewoon. Ja. Maar stop, woensdag is ook de check-and-safe dag. Dan geeft meneer De Smet de meterstanden in op de site van Engie en ziet hij meteen hoe het zit met hun energieverbruik. Ah ja, ja. Maak ook een goede gewoonte van de check van Engie en bespaar op je energie. Engie, al onze energie gaat naar jou. Bij Kelenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degene die constant aan het surfen zijn. Hoe promoot ik mijn zaak online? Terwijl hun eigen bedrijf niet in de zoekresultaten verschijnt. Ella, ja, jawel. Ah, man.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 Esther Sinterklaas geweest bij jou? Ja, die is zeker geweest. Wat heeft hij gebracht? zeker gebeurd. Wat het heeft gebracht. Ik heb al snoep gezien, ik heb al chocolade gezien, ik heb al speelgoed gezien. Maar de kindjes zijn bij de papa deze week, dus uh, dat gaat nog eventjes een verrassing zijn. Oh ja, maar kijken is geweest en dat is belangrijk. Hopelijk komt Sinterklaas zo meteen ook van jou, want de mok exclusief bij GoeiemorgenMorgen. Zo meteen start de klok, je krijgt vragen, één letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden dan win je die ook. Snel spelen en passen als je het niet weet. Beginnen vanmorgen met De D. Welke D is een gemeente aan de kust en doet denken aan mannelijke kippen? De Welke E is een tablet waar je digitale boeken op leest? Reader. Welke F denkt graag na over de dingen en vindt inspiratie bij Plato en Aristoteles? Filosoof. Ja, ja, kom maar, het is goed. Goed. Goed gespeeld hoor. De D was even aan het twijfelen. Maar inderdaad, ja. de haan, tuurlijk wel. Dat ja. is in mijn hoofd precies heel de kust van het Het is niet erg. De E was natuurlijk een e-reader. En de filosoof die denkt graag na. En vindt inspiratie bij Plato en Aristoteles, de filosoof. Punto, punto. Hopla. Ja. Kijk, Sinterklaas voor jezelf, Esther. Een morgenmok. Morgen, ja. Geniet ervan. super blij mee. Jo. Punto, punto, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Als je dus een chocolade, etende en dansende nieuwsvrouw wil zien, zet dan even de app van Radio 2 op, want schema. heeft er zin in. Dat ja. is in mijn mond. Goedemorgen, dag weer vrouw Sabine Hagendoorn. Hey, dag Peter. Gaat die chocolade smelten vandaag? Want de zon zou schijnen, heb ik gisteren gehoord. Ja, tuurlijk. Uh, af en toe gaan we de zon te zien krijgen. Niet de hele dag, maar uh, af en toe. En uh, ik zie op dit moment toch wel ook buien die over het land trekken. Uh, dat zijn lokale buien. Een paar buien, regenbuien. Als je richting Ardennen trekt, dan uh, kan daar toch ook wel een, een, een sneeuwvlokje bij horen. Of een sneeuwvlokje Dus daar zijn die buien wat van winterskarakter. Want uh, daar geraken ze straks niet hoger dan uh, 1 graad op de Hoge Venen. Maar voor Vlaanderen gaat het naar uh, 6 tot uh, 7 graden. Misschien aan de kusten 8 graden. Met dus geregeld zon. Maar ook nog altijd rekening houden met een lokale bui. En dat bij een zwak tot matige wind uit west tot noordwest. En vanavond gaat die luchtdruk uh, tijdelijk stijgen. Dat betekent uh, opklaringen. Uh, tijdelijk. Uh, Laten op de nacht komen er alweer meer wolken opdagen. Maar onder die opklaringen kan het wel goed afkoelen. Dus temperaturen rond het vriespunt. Maar uh, als die opklaringen wat langer en wat breder zijn, dan uh, kunnen die temperaturen ook lichtjes negatief worden. En kan dus uh, nevel of mist dat ontstaat tegen het einde van de nacht aanvriezen. En morgen ja, blijft het eigenlijk nog droog tot s'avonds. Eerst wel grijs, dat ochtendgrijs. En dan in de loop van de dag genieten van de zon. Af en toe wat hoge sluiers ervoor. En dan tegen s'avonds meer wolken. Temperaturen 4 tot 6 graden. En 0 tot 4 graden voor de Ardennen. Wel bij goed voelbare wind. Een matige zuidoostenwind En dan vrijdag blijft een story nog eventjes wat slepenen met regen en smeltende sneeuw over de Ardennen. Maar dat trekt weg. En dan wordt het zo goed als droog, maar wel overwegend grijs. En vooral ook zacht. Temperaturen tot 9 of 10 graden ja, en dan in het weekend en ook begin van de week krijgen we alweer geregeld wat neerslag over ons heen. Het zal regen zijn, want het uh, blijft zacht met temperaturen van 10 graden en begin van de week zelfs tot 12 graden. Pardon, 12 graden. Echt. Oh man, ik ga toch even vragen, want het is maar. Uh, het is geen 20 dagen meer. Hoe zit het met de witte kerst? Uh, wait and see. <laughs> Als het in begint, dan moeten we ze loslaten. Dankjewel, Sabina. Grass is really greener. Warm, wet, and wild. There must be something.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 California, Katy Perry en Snoop Dogg, daar is het warmer waarschijnlijk. Ja, Daarnet zei Sabine, het gaat maandag alweer 12 graden worden. Rita, Kamerlings uit Mene, goeiemorgen. Goeiemorgen, Peter. Even naar de andere kant van West-Vlaanderen. Hoe warm is het ja. bij jou daar? 1 graad maar. Oh, 1 oh, oh. graad, Rita. Sta je diepvries? Nee, ik sta bij het vuur, bij de, bij de stoof, bij de radiator, daar is het warmder. Ja, maar 1 graad, hoe komt dat het daar zo koud is? Ja, weet ik niet, weet nee. ik niet. Heeft Sinterklaas iets gebracht voor jou, Rita? Ja, toch iets, toch Vertel. iets. Vertel. Uh, Sinterklaaskoeken, maar chocolade, piknikken en marsepein. Marsepein, schema. Nee. Schema <laughs> houd niet van marsepein, Rita. Leg het eens uit, dat kan toch niet? Nee, en dat kan toch niet? Dat is toch lekker? Nee, ik vind dat echt lekker. Van die niet kleine lekker. patatjes of Wat? van die worteltjes? Worteltjes. Patatjes of worteltjes? Wacht, wacht. Ja, dat zijn van die, van die kleine bruine bolletjes met een uh, ja, soort uh, bruine stof rond. Super lekker. Het ziet eruit als een aardappel. Ja, patatjes vandaar. Oké. Okay. Ja, het gekke is. Het wordt alleen maar erger eigenlijk. Ja, ze. <lacht> er zijn ook varkentjes. Ook heel ja, erg. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dankjewel, Rita. Geniet van de dag daar. Ja, voor je. iets van de dag. Zometeen het nieuws uit je buurt. Ook uit Menen. Maria Schema. Goedemorgen. Vandaag en morgen rijden er veel minder treinen. door een 48-uren staking. De werknemers staken omdat ze boos zijn. over veranderingen bij de NMBS, terwijl er veel te weinig personeel is. Een deel van de treinen rijdt wel. Je kan best de website of app bekijken. In het jaar 2023 wordt het warmste jaar ooit gemeten in de geschiedenis. De temperatuur. De temperatuur in november was wereldwijd gemiddeld 14,2 graden, een record. Het is ook al de zesde recordmaand op rij.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 Als je vandaag de trein wil nemen, check je dus best de routeplanner van de NMBS. En voor de haven van Antwerpen liggen nog altijd een tal schepen te wachten om de haven binnen te varen door de staking van de redediensten gisteren. het Verstappen van de Antwerpse haven. Er zijn nog altijd een heleboel schepen, zo'n tal, die aan het wachten zijn of die niet kunnen de haven aanlopen of vertrekken. Ik denk dat je toch moet, moet spreken. van mogelijk van ja, een paar dagen of zo om zo'n grote uh, aantal schepen weg te werken, van die achterstand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 heel veel andere soorten die eigenlijk onder die piramide zitten van de vleermuizen, dat die er mee van profiteren. Dus dat er meer dachtelijke insecten eigenlijk gaan rondvliegen en eigenlijk ook, ook geen hinder ondervinden om van het ene gebied naar het andere te geraken. En in het noorden van de provincie Antwerpen heeft zich een nieuwe wolf gevestigd. Het is een mannelijke wolf die samen optrekt met wolvin Emma, die zich eerder dit jaar al in onze provincie vestigde. De twee vormen nu het eerste wolvenpaar in Antwerpen en de kans dat er een volledige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 ...dan wordt er in februari gepaard. Dat is de enige voortplantingsmaand. En dan mag je 63 dagen later welpen verwachten. En dat is dan in de tweede helft van april. Welkom Wolf roept veehouders in het noorden van onze provincie op... ...om wolf weer in de hekken te zetten. Daar bestaan subsidies voor. Het weer. Het blijft de hele dag wisselend bewolkt... ...met kans op een bui bij maxima rond 7 graden. Vannacht blijft het droog bij minima rond 0 graden. Ook morgen nog droog met wat meer bewolking dan wel... Meer nieuws uit Antwerpen vind je de hele dag door in de app van Veerte Nieuws die gisteren jarig was. Ik voel mij zo schuldig, hajo. Maar nee, als je dat niet weet, of, dan moet je het er toch niet schuldig over voelen. Maar zeker ja. omdat je dan, dat was een mooi rond getal, je wordt 40. dat is een mooier. Ja, het is dat, ja. ja. Nee, dertig, nee, hoor, dertig. Het is 30 alweer. Ja. Goed, vertel mm -hmm. eens, problemen. Ja. Uh, even 103 van Kortrijk naar Brugge. Daar is het uh, 20 minuten aanschuiven tussen Lichtervelde en Torhout. Komt door een ongeval daar. De Antwerpse richting Gent blijft uh, heel moeilijk gaan, hoor. Je verliest nog steeds één uur van Antwerpen Noord tot Linkeroever. De weg is er al een tijdje vrij, maar de files lossen dus zeer moeilijk en traag op, zo te zien. Naar Antwerpen hebben we files van, uh, vanaf Kruijbeek op de E17, dat valt wel mee, maar vanuit de Kempen ja, minstens een half uur vanaf Sint-Job zie ik al op de E19 en een uur vanaf Oelichem op de E34 en vanaf Massenhoven op de E313. Door omrijder staat er uh, 20 minuten file op de N14 van Zandhoven tot Massenhoven en dat is ook zo op de R11, de krijgsbaan van Borsbeek tot Mortsel. Naar Brussel, voorlopig uh, problemen op de E40 nu vanuit Gent met een half uur file van Aflichem tot net voor Groot Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De andere files naar Brussel op de gebruikelijke plaatsen zijn niet langer dan een kwartier, zie ik. De binnenring rond Brussel, daar is het wel druk hoor. Met 25 minuten vertraging van Groot Bijgaarde tot Vilvoorde. En op de buitenring een kleine 20 minuten zie ik inderdaad van Eigenbrakel tot Tervuren. In Brussel sta je 20 minuten aan te schuiven op de Keizer-Karellaan. Dat komt door een ongeval net voor de die tunnel En tot slot op de E40 naar de kust is het ook een kwartier vertragen van Erpenmeren tot Merelbeke. Ja, en over een half uurtje dan hebben we het over de reddingstrook. Dat is een heel belangrijk en H.U. heeft daar een heel helder gedacht over. Dus als je de app van Radio 2 nog niet hebt en je wil mee discussiëren installeer die even. Het is belangrijk. Touring. Onze wegenwachters staan 24 uur of 24 voor je klaar. Overal in België.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 Zoals kerstbomen en kerstdecoratie. Met tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Bekijk deze en andere mooie deals in de app van Bol. Lotto pakt uit in december. Met elke trekking 1000 extra winnaars van 50 euro. Ah, Lotto pakt uit. 50 euro. Met 50 euro kan ik ik een cadeau kopen waarmee ik mijn madame inpak. <laughs> zeker. Speel nu. Woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Hey.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 One. Yes, it's Christmas 40 jaar geleden hadden ze ook een kersthit. Queen, thank God it's Christmas. Margot van de Regio. Lieve mensen, zet hem nu even uh, luider of kijk en luister even mee in de app van Radio 2 of live op vrt Ja, Want we zitten met een slachtoffer van de verkoudheden. Ja, ik vind het zo erg. Margot van de Regio heeft haar rib kapot gehoest. Vreselijk En daarnet, ik had het nog niet door, we hadden een gesprekje over, over die rib. En Margot, we, we lieten die even gaan. En toen kwam er reclame. Reclame over ribbetjes. Ribbetjes en dranken aan vrijdag Oh, en die mag niet lachen, dat is zo vreselijk. <lacht> Op dit moment staat ze met haar ogen te rollen. Uh, om <lacht> aan een onwaarschijnlijk mooi centrum vol postmateriaal in Buggenhout. Want Carrie de Postbode had daar gevraagd. Margot. Kom even meehelpen. Margot, vertel eens hoe druk ja. het is daar in deze tijden superdruk, want Kenny die is hier uh, achter mij vol een bak zijn kamionet aan het inladen en daarnet heb ik hier echt een maf moment meegemaakt in het postsorteercentrum in Buggenhout. Huh? Om een bepaald uur uh, rinkelde Kenny zo aan een echte koebel en dan kwam hier een vrachtwagen toe vol pakjes. Al die postbodes verzamelden zich rond een, een, een looband. Daar werden stickertjes op die pakjes geplakt. De pakjes die werden in uh, ja, zo van die ijzeren, uh, ijzeren karren achter mij, uh, die zo, zoals er eentje achter mij staat gehezen klaar om straks uh, rondgebracht te worden. Kenny, hoeveel pak Gaan jullie vandaag verdelen? Ik denk dat er in Buggenhout vandaag 950 zijn binnengekomen. 950? Oh, ja. Gisteren waren het er? 1100, denk ik. En is dit dan al de piek van de eindejaarsperiode? Of, want dat lijkt mij toch heel veel? Uh, de piek, ik durf het niet goed zeggen, maar Black Friday heeft veel teweeg gebracht. Dan gisteren de laatste voor Dijde Sint dat er nog eens bij komt. En nu de kerstperiode die aankomt. Dus ja, het is, uh... maar het is vroeger om vroeger begonnen, vroeger dan andere jaren. Corona-periode hebben we ook gekend. Maar in de Drukte, maar de aantallen die nu binnenkomen, grenzen aan het onwaarschijnlijke, zijn niet zoals corona. Het is veel drukker. Ja, ik, ik heb het hier vanochtend gezien en jullie zijn echt als een machine aan het werken. Ja, ja, dat moet wel. Ja. Het is, uh... Allee, we zijn allemaal op elkaar ingespeeld, dus om het zo vlot mogelijk laten vooruit te gaan. Ja. Maar het is, ja... Het is uh, doorwerken. Ja, en dat is dan alleen nog maar voor bugenhout, Opdorp en, uh, en Opstal dat jullie bezig zijn. En wat de mensen allemaal bestellen en hoeveel dat die pakken wegen. Ik zag ja. daar juist een pak honden eten van 25 kilo. Ja, ja, ja honden eten, uh, medicatie, uh, kledij. Allee, noem maar op, alles, alles, alles. Ja. Spaghetti. Een doos spaghetti kan ook veel wegen. Ja, als er veel in zit, dat is waar. Maar zeg, um, je doet dat, ik heb heel veel respect voor jullie, maar je doet dat wel met de nodige glimlach. Ik hoorde jou daarnet heel veel meezingen met de radio. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Je moet plezier hebben in je werk, want anders, als je elke dag met een lang gezicht komt werken, dan blijft je het niet toe. Nee. Dat is het beter dat je thuis blijft. Dat, is, dat, is, dat zijn wijze woorden van Kenny. Maar wanneer stopt dit nu voor jullie? Is dat op 1 januari dat jullie nee. even kunnen ademen? Nee, hoe nee? Nee, dus de NDA's periode, de piek, loopt eigenlijk tot... Kerstmis ongeveer. Dan ziet het een beetje verminderen. Maar dan een keer nieuwjaar beginnen de solden en dan, het. dan is terug een periode drukker. Het is eigenlijk constant corvée ja, ja, voor jullie. Ja. En dan is het Pasen. Dan is het, dan is het Valentijn, dan is het Pasen. Het is altijd wel iets. Het is altijd wel iets en er worden altijd wel pakjes besteld. Je bent hier nu uw camionet aan het ja. inladen. Hoe ziet de rest van uw dag eruit, Kenny? Dus straks vertrek ik met de pakjes en daarna ga ik gewoon op Ostronde. Oké. Okay. En hoe, laat, hoe, hoe lang duurt uw dag dan eigenlijk? Want? Nou, een keer dat ik op de baan ben, moet het toch een uur of vijf rekenen. Oké. Okay. Ja. Een keer dat je op de baan bent. Het is in hoeveel wat je tegenkomt onder de baan als je tegenslag krijgt. Je kunt altijd lekker band of zo of, of in het verkeer wat uh, problemen hebben. Maar zien, met dit aantal mogen we rekenen een uur of vijf. Okay. Zeg Kenny, ik wou vroeger altijd postbode worden. Ik heb me hier vandaag wel echt geamuseerd in het postsorteercentrum. Uh, ik vind dat een heel fijne job. Ja, dat is een heel fijne job. Wie houdt u tegen? We zoeken nog volken. Ja, dat is, waar, dat is waar. Wie weet. Uh, want sinds dat Peter van der Vijre mij toch altijd uh, de duivel aandoet, moet ik misschien eens proberen Om een andere job te zoeken, wie weet. Want ik heb u nog, hè, man? Ik heb u nog. Zeker dat. Zeg Margot, luister eens: er was nog iets. Goedjes en dranken, al volgende vrijdag. Ja. Margot van de Regio. Doet ze goed, hè, doet ze goed, hè. Annie weer een tophit voor de Radio 2 Top 2000. Gaan, absoluut. De Arts. Juist vrijdag dan komt de eerste minister, premier De Croo. Die komt naar hier. Heeft te maken met die Radio 2 Top 2000 en die gaat iets doen? Dat je nooit zal geloven. Nee, nee. Er was eens. Ja, zet hem nu maar een beetje luider, hollebolle gijze. Want je kan... Zelf naar de winterhefteling, naar de wonderenwereld... met Goeiemorgenmorgen. Let op, je kan die meemaken... want we gaan op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december... met jou twee nachten, drie dagen met de live radioshow... een wonderlijke beleving meemaken. En daarom schrijven we met jou een Goeiemorgenmorgen sprookje. Luister goed, want gisteren heeft Michael pas de aanzet al gegeven... en dat was het aan jou. We hebben werkelijk kamions inzendingen gekregen...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 Dat was dus onwaarschijnlijk. Misschien iets met het bos, iets van de jager, iets dat in die ransel zit. Goedemorgen, Bram Suwier uit Eeklo. Goedemorgen iedereen. Ja, wat voelde je toen je de zin hoorde van Michael? Oh, ik vond dat een, uh, een leuk verhaal, een leuke aanzet. En ik ben zelf nogal uh, in aan verhalen schrijven als hobby. Dus uh, ja, dat was iets leuks om al mee te doen. Je hebt een vervolg gemaakt op het sprookje zonder al de eerste zin de tweede zin te vermelden. Wat heb je ermee gedaan? Waar dacht je aan? Uh, ik dacht aan de volgende zin: ze keken elkaar strak in de ogen, want ze kenden elkaar niet. En geen van beiden wist hoe ze daar terecht gekomen waren. Oh, wij waren zo in paniek: van, ja, nu moeten we verder met het feit dat die, dat die kinderen elkaar niet kennen, dat ze niet weten wat ze daar komen doen. Wow, man, wow, wow, wow. Um, ik vind het ingewikkeld allemaal, maar ik heb wel goed nieuws voor jou. Het leuke is: jij gaat mee naar de Efteling. De Winterhefteling. Ja, Fantastisch. goed hè? Schrijf je agenda woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 december naar de wondere Winterhefteling. En nu gaan we eens luisteren hoe dat allemaal klinkt in combinatie met de zin van Michael. Geniet even mee van ons sprookje. Er was eens een bos waar nog nooit een mens geweest was. Geen kettingzaag had er de stilte verscheurd, geen jager had er ooit een schot gelost.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 dat is aan de, aan de luisteraars van Radio 2 voor zelf, vervolg op te schrijven ja, schrijf dus mee aan het sprookje en vul verder aan we zitten dus in een bos een stil bos met een jongen en een meisje die elkaar niet kennen luister nog even mee ze keken elkaar strak in de ogen want ze kenden elkaar niet en geen van beiden wist hoe ze daar terecht gekomen waren het is aan u lieve luisteraars schrijf mee en vul aan Bram, tot in de Efteling ja. super, dank u wel Geniet samen van de warmste momenten in de Efteling Wereld vol wonderen Hallo, hallo Radio 2 Goeiemorgen, morgen Dank u wel In de app van Radio 2, deel daar je zin Wat komt er daarna Nadat ze beseffen dat ze elkaar niet kennen Niet wisten dat ze daar terecht gekomen waren Eén zin was Deja, deja Kenia Grace, zo heet een Strangers. Nog even de zin die je kan aanvullen? Ze keken elkaar strak in de ogen, want ze kenden elkaar niet... en geen van beiden wist hoe ze daar terecht gekomen waren. Hoe gaat het sprookje verder? Deel het in de app van Radio 2... en ga mee naar de winter Efteling. Het is weer de warmste week. Dit jaar vlammen we voor alle kinderen en jongeren zodat iedereen kan opgroeien zonder zorgen. Steun jij ook de warmste week met een waakvlammetje? Dat is een vlammetje dat licht geeft in het donker. Echt vet! Steun de 287 projecten van de warmste week. En koop jouw vlammetje op dewarmsteweek.be of bij een KBC-bankkantoor of verzekeringsagentschap bij jou in de buurt. De warmste week. Met de warme steun van KBC. Ja!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 Telenet Business helpt je zaak vooruit. Van internet en telefonie, tot een social media strategie en zelfs het bouwen van je eigen website. Meer info op telenet.be slash business. We hebben nog Laura Tessore voor 9 uur en de Strook van Hajo. Pardon, de Strook van Hajo. We gaan het straks over hebben. Goedemorgen. Elke dag, tel voor Het woensdag. En 8 uur exact, 14 uur vanmorgen met Sheila Sajsai. Goedemorgen. Er rijden vandaag en morgen minder treinen door een 48 uren staking. En ook bij de sluizen gaat de staking vandaag verder. Omdat alleen ACV een akkoord heeft om te stoppen met staken. Bij het spoor is gisteravond een nieuwe 48 uren staking begonnen. Daardoor rijden er veel minder treinen dan normaal nog tot morgenavond 10 uur. De vakbonden bij het spoor zijn tegen enkele maatregelen die de directie wil doorvoeren, net nu er al veel te weinig personeel is. Ze vinden het niet het moment om zoiets te beslissen, zegt Niki Maschelijn van ACOD. Er zijn enorme personeelstekorten dat legt een enorme druk op onze mensen en wij vragen nu gewoon aan de directie van hopelijk begrijpen jullie het signaal. Wij hebben vooral aan stabilisatie. Werk aan de precaire situatie, verbeter de situatie op het terrein. En uh, als er daarna dan moet gepraat worden over bepaalde zaken, dan willen wij dat gerust doen. De meeste treinreizigers zijn wel voorbereid op de staking. Normaal stap ik in het andere station van Mechelen op, maar nu kom ik naar hier omdat ik anders uh, niet snel thuis zal raken straks. Dus ik heb me wel voorbereid. Ja. Ik heb gewoon op voorhand gekeken welke treinen dat ze reden en welke niet. En, uh, en dan komt het een beetje later of een beetje vroeger en dan lukt dat ook wel. Ik ben voorbereid, ja. Dat betekent? Dat ik met een auto gekomen ben. <laughs> De staking aan de sluizen en op zee is nog niet voorbij. De socialistische en liberale vakbond blijven zich verzetten tegen een hervorming van het ambtenarenstatuut. Vlaams minister Gwendelin Rutte had daar vannacht een akkoord over bereikt met de christelijke vakbond ACV. Nieuwe ambtenaren bij de Vlaamse overheid zullen niet meer vastbenoemd worden. Maar de andere twee bonden gaan daar niet mee akkoord, zegt Gerda Norre van de liberale VSOA. In dit akkoord zitten wel een aantal goede zaken. De loopbanen voor de contractuele personeelsleden en een betere ziekteregeling voor de contractuele personeelsleden. Daartegenover stond echter de afschaffing van het uh, statuut en dit was voor ons te veel. Dus vandaar zijn we er niet mee akkoord gegaan. Mensen die in de file staan, vergeten vaak een reddingstrook te vormen voor de hulpdiensten. Dat is nogthans al verplicht sinds eind 2020 en maakt een groot verschil voor hulpdiensten en slachtoffers. Je moet een reddingstrook ook al maken voor je hulpdiensten ziet of hoort aankomen, zegt spoedarts Filip Verdonk van het UZ Antwerpen. Dan zien we toch dat de reddingstrook, die in theorie in zo'n situatie spontaan en vooraf zou moeten gevormd zijn, vaak ontbreekt en dat die pas op het moment wanneer het voertuig nadert zich Begint te vormen, waardoor de tijdswinst en de winst in veiligheid die we zouden moeten boeken, dat die onvoldoende snel gebeurt. Waarbij soms een aantal minuten effectief een verschil kan maken. Om een reddingstrook te maken, moet iedereen op de linkerrijstrook zoveel mogelijk naar links en alle andere bestuurders wijken zoveel mogelijk uit naar rechts. In het zuiden van de Palestijnse Gazastrook heeft het Israëlische leger vannacht de stad Ganjounis gebombardeerd. In die stad schuilen heel wat Palestijnen die uit het noorden zijn gevlucht toen Israël daar alles zwaar bombardeerde. Zij moeten nu dus opnieuw op de vlucht. In totaal zijn nu al meer dan 15.000 mensen gedood zonder wie meer dan 7.000 kinderen. Intussen is het ook onrustig op de bezette westelijke Jordaan-oever waar Palestijnen wonen en ook Israëlische kolonisten die daar illegaal wonen. Kolonisten hebben daar al tientallen Palestijnen aangevallen, vermoord en uit hun huizen verdreven. Daarom voeren de Verenigde Staten nu inreisbeperkingen in tegen kolonisten die geweld hebben gepleegd. De Red Flames, de nationale vrouwenvoetbalploeg, hebben zich in de Nations League niet kunnen plaatsen voor de Final Four. De Belgen verloren gisteravond hun laatste groepsmatch tegen Nederland met 4-0. En ze gaan daardoor ook niet naar de Olympische Spelen. Speelster Cassandra Missipo vindt het spijtig. Je zegt uh, zuur om toch zo'n wedstrijd. Dat je dacht met heel veel grint dat te willen beginnen om 4-0 te verliezen. Daarom zijn er zo'n wedstrijden om wat te leren. Maar uh, ik denk al wel dat we niet te streng mogen zijn voor onszelf. En de radiopresentatrice Astrid de Meuren wordt volgend jaar sportanker in het VRT Nieuwsjournaal. Vanaf januari maakt ze de overstap van de radiozender MNM naar Sportsa. En ze wordt daarnaast ook een van de presentatrices van de Sportsa podcast Daily. Hey, wel, dat vind ik nu eens goed nieuws. Wat een topper, die Astrid de Meuren. Ik ben ook heel blij voor haar. Ze gaat oh, dat my. zo goed doen. Ja, goed voor Sportsa. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Voor de haven van Antwerpen liggen nog altijd een 90 tal schepen te wachten om de haven binnen te varen door de staking van de redediensten. In de stad Turnhout gaat het aantal noodwoningen voor daklozen halveren, omdat ze er nu vaak te lang blijven. In plaats daarvan gaat Turnhout de daklozen beter begeleiden. Het weer blijft de hele dag wisselend bewolkt met kans op een bui. De maxima schommelen rond de 7 graden. Meer nieuws uit Antwerpen vind je in de app van VRT Nieuws.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 Ah, jo, de problemen van morgen. Ja, we beginnen bij Slaander op de E403, bijvoorbeeld naar uh, Brugge. Vanuit Kortrijk dus is nog een kwartier aanschuiven tussen Rooselare, Beveren en Torhout. De weg zou daar wel vrij zijn. In de andere richting, naar Kortrijk, gaat het een kwartier langzamer ter hoogte van het knooppunt met de E40 in Brugge. Dat komt ook door een uh, ongeval op de linkerrijstrook. Dan de Antwerpse ring richting Gent. Daar verlies je nog 40 minuten van Antwerpen-Noord tot linkeroever. Dat is al beter dan daarnet, maar het blijft dus moeizaam gaan hè, door dat eerdere ongeval daar. En daardoor staan er nog zeer lange files op de E19, 50 minuten vanaf Sint-Job. en tot bijna 1 uur vanaf Oelegem en vanaf Massenhoven. De andere files naar Antwerpen zijn beperkt tot uh, pakweg een kwartier. Door omrijder staat er ook 3 kwartier file op de N14, die van Zandhopen loopt helemaal tot bij Lier. Hou daar rekening mee. Naar Brussel zijn er vooral problemen op de E40 vanuit Gent, met 1 uur vertraging van Aalst tot net voor Groot-Bijgaarde. Daar uh, zijn door een ongeval Twee rijstroken dicht. De andere files naar uh, Brussel zijn zo'n 15 tot 20 minuten maximaal op de gebruikelijke plekken. Geen echte bijzonderheden te melden daar. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je 20 minuten van Wemmel tot... Even kijken, uh, filevoorten inderdaad. En de buitering 25 minuten van Eigenbrakel tot Tervuren. En tot slot heel druk ook op de E40 van morgen richting de kust. Daar is het een half uur aanschuiven van Erpenmeren tot Merelbeke. We kregen vragen binnen of we niet nog eens een Sinterklaasliedje kunnen spelen... En eh, wel, ik heb een hele, hele goede. Die van Bart Peters, je hebt die al gehoord, maar heb je de live-versie al gehoord van in de Lotto Arena? Knik die Klaas. Goeiemorgen, morgen. Voor iedereen, Bart, take it away. En we rekenen ongelooflijk op jullie. Het liedje heet Knik die Klaas. Ik licht de hoelen in mijn bed. Ik licht de hoelen in mijn bed. Ik heb mijn schoen al klaargezet. Ik heb mijn schoen al klaargezet. Ik denk dat ik hem al een beetje hoor. Straks glijdt hij onze schoorsteen door. Dan komt het... Goedemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Lutgaard uit is op de Merg. Zalig liedje van Bart Petersen. Live-CD wordt in de auto veel gespeeld. Een kleindochter van 75 zijn er weg van kennen die teksten terecht. Hè. Michael was er zelfs bij toen hij dit speelde live. En Nancy, haar dochter Lorijn, die treedt op op school voor de Sint. Heel de week hierop geoefen. bal. 6 december, Sinterklaas is alweer jaar. De dag dat je hoort op Radio 2 dat de treinen staken. Zijn ze nog aan staken, toch? Hè? Ja. ja, sinds gisteravond 10 uur en nog tot morgenavond 10 uur. Nou, dus de trein even niet doen vandaag. Dus. Schijnt de zon al, het zou gaan gebeuren vandaag. Je ziet ja, lichte tintelingen toch wel... Maar nu vrijdag, dan tintel je helemaal alle nieuws over de Radio 2. Top 2000 de officiële stemming met de eerstmeester van dit land, Alexander De Croo. Die gaat iets indrukwekkends doen. Misschien een tip van de sluier? Ik kan het, ja. Dat is dat is toch een tip. Het is een heel goede tip zelf. Denkt ja. wel, ja. En morgen ook live muziek van Berre, die komt live zingen. Maar hoe zit het nu met de strook van Hayo? Verkeersman Hayo Beekman, Goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Ja, jouw strook, daar moeten we toch even over ja. hebben, want je hebt een heel duidelijk gedacht. En het gaat over die reddingstrook. Mijn Oké, okay, Hajo. Wat is jouw gedacht vanmorgen? Eh, wel, uh, we hebben het over die reddingstrook die zo belangrijk is. Dus mijn, mijn gedacht is, ja, we moeten die dan ook wel beter controleren. Hè, of mensen dat echt aan het vormen zijn, die dat echt aan het maken zijn. Dus ik vraag me af, de politie controleren die daar wel op? Dat zou toch meer moeten gebeuren, denk ik. Dus jouw gedacht is, er moet strenger gecontroleerd worden op het gebruik van reddingstroken. Ja. Ja, want uh, stel dat je... Die reddingstrook. Leg misschien eerst nog even uit. Wat is die ja, reddingstrook? Dus bij, bij file moet je de, de, zoveel mogelijk naar links gaan. Hè, dus tegen de kantstreep eigenlijk. Aan de kant van de middenberm. En aan de, rij op de rechterrijstrook zoveel mogelijk tegen de streep van de pekstrook. Niet op de pekstrook gaan staan natuurlijk. Uh -huh. En natuurlijk, ik begrijp wel dat dat soms moeilijk is. Hè. Dus als, als je bijvoorbeeld lang stilstaat in een file, dan is het logisch. Dan gaan mensen intuïtief makkelijker die reddingstrook vormen. Maar natuurlijk, de meeste files in de ochtend bijvoorbeeld, dat gaat op en neer, hè. dat is even rijden, even stilstaan. Ja. Dus dat is moeilijk natuurlijk, zowel voor mensen, om die strook met enige discipline te vormen, maar waarschijnlijk ook moeilijk voor de politie om dat te gaan handhaven, want ja, wanneer moet je iemand een boete geven als hij dat niet zou doen? En de vraag is überhaupt dus, doet de politie dat eigenlijk wel? Ik vraag het mij af. Ja. Uh, het lijkt me niet makkelijk. Nee. Anderzijds. Want hoe controleer je het? Ik weet wel, ik ben ooit op reis geweest in Duitsland, daar stond je in de file en werd er automatisch ja. Ja. een reddingstrook gemaakt. Bestaat al heel lang he, daar. Ja. Ja. ja, heel bijzonder, want ja, waarom is ze zo belangrijk? Uh, ja, omdat we er mensenlevens mee redden natuurlijk. Hè. Dus als je hoorde die dokter ook zeggen in de, in de, in de nieuwsuitzending, ja, soms komt het zelfs aan op een paar minuten hè, tussen, gelukkig niet altijd leven en dood, maar wel tussen iemand volledig uh, herstel kunnen geven na een aanrijding, hè, een zware aanrijding, uh -huh. ofwel met ja, blijvende letselschade zitten. Hè. Dus denk maar aan, ja, vooral bij hoofdletsels is het zeer belangrijk dat de ambulance snel ter plaatse kan komen. Hoe zit het met die boetes? Ik dacht 170 euro. Poeh! ja. Maar ja, hoe controleer je het? Ja, we gaan het toch even in de groep gooien. Maak jij die reddingstrook? Dat mag je al even delen in de app van Radio 2. En klopt dus wat Hajo zegt? Er moet strenger gecontroleerd worden op het gebruik van reddingsstroken. Jouw gedacht in de app van Radio 2. Dank wel, Hajo. Deze komt morgen zien, live naar ons. Another early flight, I'm staying up at night cause I have of a different kind that I, was wrong. I said it all alone.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 Wordt sterker van die man, better en happier. Eentje van bij ons, eentje om trots op te zijn. En morgen live in GoeiemorgenMorgen. Daarnet de duidelijke gedachte van verkeersman Hayo. De politie moet veel strenger controleren op reddingstroken. Er nou, komen mooie berichten binnen... Verschillende luisteraars zeggen dat ze er eigenlijk nooit over gehoord hadden, dat ze niet wisten dat het verplicht was. En Delphine de Muit zegt, grappig om te zien hoe de auto's voor mij en na mij spontaan de reddingstrook vormen wanneer dit op de radio kwam. Het waren allemaal luisteraars dus. Ze zijn er. Piet Arnoud uit Brugge zegt ook nog, ja, er zou veel meer gecontroleerd moeten worden op voorbijstekende vrachtwagens bij regen op tweevaksbanen. Maar inderdaad, je vraagt je vooral af, hoe... Kan de politie dat controleren of die reddingsstrook? Dan moeten ze er zelf doorrijden. Dan zijn ze waarschijnlijk op weg naar een ongeval. We gaan even bellen met de politie. Hoor je zo meteen alles over. Het gebeurt over vijf minuten. Kies jij. Hey of liever. Hey jij bepaalt hoe de Radio 2 Top 2000 zal klinken. Stem vanaf vrijdag op jouw favorieten via radio2.be en VRT Max. En luister tussen kerst en nieuw. Zo klinkt einde jaar bij ons. Radio 2.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 maar, dat is de lekker slimme keuze met heerlijke hoofdgerechten. Al vanaf 14,95 euro dranken inbegrepen en buffetten à volonté. Hallo, ik ben Jonas en ik werk bij Colruyt En wij hebben nu niet te missen feestpromo's. 20% korting bij aankoop van twee winkeliné-maaltijden van de BNRi. Zo maken we het verschil. Ontdek alle acties tot en met 12 december in onze winkels. Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Radio 2 nodigt je uit op vogelvlucht. Oeh. De nieuwe animatiefilm van de makers van de Minions en de Super Mario film. Ik wil er weer op buiten, Reis mee met een grappige eendenfamilie. Hier gaan we. Op een wervelende vlucht. Waarom zijn we de enigen die deze kant op gaan? En kom op zaterdag 10 december naar deze hartverwarmende familiefilm in Kinepolis, Antwerpen. Oké, okay, jij zijn onmogelijk. Meer info of win je tickets op radio2.be. Check. Hallo Bank. Hello Bank is er ook voor de zelfstandige zelfstandigen. Open je gratis pro-rekening op hellobank.be. Hello Bank. Onder voorbehoud van aanvaarding. Krevel. Je eindjaarscadeaus, maar dan beter. Bestel via klik en collect op krevel.be en haal je elektro een uur later al af in je winkel. Krevel, leef beter. Goedemorgen, morgen, radio. Oh, ho, ho. ho. Yo, goedemorgen. Telt voor twee. Telt voor twee.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 Shattered dreams Gotta leave it Gotta leave it all behind now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 A little room inside oh, for me Whatever I said, whatever I did, I didn't mean I it I just want you back for good See, I want you back for good Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing I it You'll be right and understood I want you, I want you back for good Sing it. You'll be right, and I'll listen. See, I want you back for good. Whatever I say, whatever wrong, I do, I'll tell you. I just want you back for good. I want you back. I want you back for good. Whatever I say, whatever I do, I'll tell you. I want you back. back toen nog met Robbie Williams, take that, back for good. Het is 25 over 8, Het moet ongeveer wil negen zijn. Net een heel helder gedacht van verkeersman Hayo. De politie zou veel meer moeten controleren op het vormen van een reddingsstrook. In een file, dan ga je naar links als je links rijdt en naar rechts aan de andere kant, om een strook vrij te laten voor de reddingsdiensten. Ja, Karen had het avond had heeft dat gezien in Oostenrijk. Wat ze daar deden, de brandweer kon niet vlot door op een snelweg, voor de brandweerwagen, liepen brandweermannen die klopten op de wagens om te verplaatsen. En tegelijkertijd... Riepen ze luid en maakten ze foto's van de wagens die niet goed in de reddingsstrook stonden. Straf. En dan nog een Els Wittok uit Thames. Die heeft een geniaal idee eigenlijk wel. Ze zegt dat er in Duitsland heel lang boven de snelweg borden hingen met een tekening hoe je die strook moet vormen. Dat zou bij ons toch ook wel kunnen helpen. Heel veel mensen vallen nu uit de lucht. Een reddingsstrook nooit van gehoord. Ja, moet je dat dan gaan controleren? We gaan het even vragen aan Anne Berger van de federale politie. Dag Anne, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kunnen jullie dat controleren? Wij controleren op het, gebruik, op het laten van die reddingsstroken... ...door bijvoorbeeld op een brug te gaan staan op een autosnelweg. Dus uh, het, het is absoluut verplicht. Dus van zodra de filevorming is... ...moet er tussen de tweede en de derde rijstrook op autosnelwegen... Uh, ...een reddingsstrook gelaten worden. En daar wordt dus uh, op gecontroleerd van op een brug bijvoorbeeld. Maar dat is natuurlijk, uh, het is natuurlijk moeilijk om te controleren. Hè. Uh, van op een brug gaat het, maar we staan daar ook niet altijd. Dus we, we rekenen echt wel op de goodwill van de mensen... Uh, om die reddingstrook te laten en, en het verbaast mij ook een beetje dat er nog blijkbaar mensen zijn die daar niet van op de hoogte zijn van die ja. reddingstrook Ja, dat is typisch dat is, denk van 2020 of zo is het verplicht bij ons Ja, dat is... Ja, oktober 2020, ja uh, Pak er een jaar of vijf bij en dan gaan we het waarschijnlijk wel kunnen als ik zie hoe slecht mensen nog altijd ritsen Dat is toch ook ja, dramatisch Ja, ik dat er ruzie erover wordt gemaakt Ja, er kwam nog een vraag binnen van, uh, van Anne van der Velden uit Keerbergen Anne, goeiemorgen Goedemorgen. Ja, vertel eens, jouw vraag? Ja, um, wat ik me afvraag is, als je zo'n reddingstrijdse strook vormt, ik ben daar grote voorstander van, zie je uh, heel snel alle motorrijders daar duchtig gebruik van maken om aan hoge snelheid daar voorbij te rijden. Uh, mag dat? Ja, mag dat Ambergé. Mag je als motorrijder dan do zomaar doorrijden? Uh, eigenlijk is het niet de reddingsstrook die motorrijders gebruiken Maar ze hebben ook het recht om als er filevorming is Tussen de meest linkse en de daarnaastliggende rijstrook door te rijden Ze mogen eigenlijk niet sneller rijden dan 50 km per uur uh, Ik weet dat dat in de praktijk wel gebeurt, daar wordt ook op gecontroleerd Maar ja. eigenlijk mogen ze niet sneller rijden dan 50 km per uur En ze mogen niet meer dan 20 km per uur sneller rijden Dan de snelheid van de auto's die in de file staan mm -hmm. Maar voor alle duidelijkheid, maar, ja zeg maar als er hulpdiensten aankomen, moeten ook zij aan de kant. Want het is niet de reddingsstrook die ze gebruiken, het is eigenlijk een andere manier om, om, ja, om tussen de auto's door uh, te rijden. Reddingsstrook, een goed voornemen voor 2024 sowieso al en nu al. Maar vat nog even samen, aan hoe belangrijk is zo'n reddingsstrook? Zo'n reddingsstrook is echt superbelangrijk, want het, het laat de hulpdiensten toe om sneller op een plek te zijn waar mensen in nood zijn. Hè, dus het kan op die manier ook echt levens redden. Hè. Uh, het is echt belangrijk om die reddingstrook te houden. En er staan ook echt wel boetes op. 174 euro als je gecontroleerd wordt. Als er gecontroleerd wordt en mensen zien dat je uh, die reddingsstrook niet openlaat. En dat wil je niet en je wil levens redden natuurlijk. Anne van de Federale Politie, dankjewel. Okay. Zo klinkt het. Ik bedoel, de diepe graven in de grond. Ik hoorde ze praten want wat breekt dat gaat room. Ik heb durven geloven dat het beter werd met tijd. Ik hield jou als een belofte, maar jij hield me. Medeplichtig Schrijf alles in je schoenen Mijn papier heeft veel geduld Dus jouw woord of het mijne En belofte maakt schuldig Maar voor mij niet Ik ben een hoog Ik loste het laatste schot, maar jij bent medeplichtig. Ik loste het laatste schot, maar jij bent medeplichtig. We wijzen alle kanten op, maar dan is zo Wo genau? Still kan zij, zegt Pommelien Thijs. Die gaat een onwaarschijnlijke zak Mia spelen volgend jaar. 1 over half 9, zometeen het nieuws uit je buurt. Eerst Schema. Goedemorgen, vandaag en morgen rijden er veel minder treinen door een 48 uren staking De werknemers staken omdat ze boos zijn over enkele veranderingen bij de NMBS. En een deel van de treinen rijdt wel. Je kan best de website of app bekijken. En de staking aan de sluizen en op zee is nog niet voorbij. De socialistische en liberale vakbond blijven zich verzetten tegen een hervorming van het ambtenarenstad. Er is wel een akkoord met de Christelijke Vakbond, dus hun leden zullen opnieuw werken, maar het is niet genoeg om alle sluizen te openen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Carla Mertens. De staking bij het spoor heeft ook gevolgen voor de provincie Antwerpen. Zo rijden er maar drie op de vijf IC-treinen uit en twee op de vijf L en S-treinen. P-treinen rijden er nagenoeg niet. Als je vandaag de trein wil nemen, check je dus best de routeplanner van de NMBS. De 48 uren staking was op voorhand aangekondigd. Deze mensen aan het station van Mechelen waren dus voorbereid. Normaal stop ik in het andere station van Mechland op, maar nu kom ik naar hier omdat ik anders uh, niet snel thuis zal raken straks. Dus ik heb me wel voorbereid. Hè. Ik heb gewoon op voorhand gekeken welke treinen dat ze reden en welke niet. En, uh, en dan kom je een beetje later of een beetje vroeger en dan lukt dat ook wel. Ik ben voorbereid, ja. Wat betekent? Dat ik met een auto gekomen ben. <laughs> De staking bij het spoor duurt nog tot morgenavond 10 uur. Ze wordt gevoerd uit ongenoegen over de productiviteitsmaatregelen die de directie wil doorvoeren. De christelijke vakbond staakt deze keer niet mee. En de staking aan de sluizen op zee is ook nog niet voorbij. De socialistische en liberale vakbonden blijven zich verzetten tegen een hervorming van het ambtenarenstatuut. Voor de haven van Antwerpen liggen nog altijd een negtigtal schepen te wachten om de haven binnen te varen. Door de staking van de redediensten. Lennert Verstappen van de Antwerpse haven. Er zijn nog altijd een heleboel schepen, zo'n negentigtal die aan het wachten zijn. Of die niet kunnen de haven aanlopen of vertrekken. Ik denk dat je toch moet spreken van van zijn van ja, een paar dagen. Of zo, om zo'n groot uh, aantal schepen weg te werken. Die Ook aan de verschillende sluizen liggen nog schepen te wachten. In de stad Turnhout gaat het aantal noodwoningen voor daklozen bijna halveren van 21 naar 12. Nu blijven daklozen er vaak te lang wonen en dat is niet de bedoeling. De stad gaat nu meer inzetten op begeleiding zodat ze zelf een betaalbare woning kunnen vinden. Zegt schepen van welzijn Kelly Verheijen. Wel, vandaag lijken tien van onze 21 noodwoningen, vooral bewoond door grote gezinnen, voor langere tijd. Hè. Dus twee jaar of drie jaar, in plaats van de drie maanden of zes maanden maximaal, waarvoor dat onze noodwoningen eigenlijk bedoeld zijn. En daardoor is heel het systeem vastgelopen. Hè. Kunnen mensen die voor één nacht opvang krijgen daar ook niet meer terecht, waardoor er een falen is van het systeem en we ook geen mensen doorgestroomd krijgen naar de reguliere huurmarkt of de sociale huurmarkt. Het weer dan nog. Het blijft de hele dag wisselend bewolkt met kans op een bui bij maxima rond 7 graden. Vannacht blijft het droog bij minima rond 0 graden. Ook morgen nog droog met wat meer bewolking. Tegen de avond regen vanaf het westen bij temperaturen tot 6 graden dan. Vrijdag overwegend droog. Dit weekend kans op wat neerslag en soms ook vrij veel wind. Meer nieuws uit Antwerpen vind je een hele dag door in de app van 14nieuws. Hallo. Ja, kunnen we kijken waar we een reddingstrook moeten vormen? Ah, wel eens bijvoorbeeld op de E403 van Brugge naar Kortrijk. Daar gaat het een klein half uur langzamer. Ter hoogte van het knooppunt met de E40. De file begint eigenlijk al bij Brugge Sint-Michiels op de N31 en dat komt dus door een ongeval op de linkerrijstrook net voorbij, dat knooppunt met die E40 dus. In de andere richting naar Brugge gaat er trouwens 10 uh, minuten liever kijkfielen. Naar Antwerpen hebben we vooral nog vrij lange wachttijden vanuit de Kempen met files van een half uur vanaf Brecht op de E19 verder op de E34 vanaf Oelichem en op de e 313 vanaf Massenhoven. De andere files naar Antwerpen zijn 10 uh, ja, tot 15 minuten lang dat valt wel mee. Uh, door omrijders vanuit uh, de Kempen staat er ook wel een half uur file op de N14, die van Zandhoven naar Lier loopt. De Antwerpse ringrichting Gent, daar zijn de grootste problemen van vanmorgen nu toch wel voorbij, gelukkig. Je vliest wel nog 20 minuten van Antwerpen-Noord tot aan linkeroever. En dan kijken we even naar Brussel. Daar is het dikke ellende, vrees ik, voor mensen die vanuit Gent naar Brussel rijden. Meer dan een uur ben je kwijt van Aalst tot net voor Groot-Bijgaarde. Daar zijn door een aanrijding twee rijstroken versperd. De andere files dat nog 20 minuten zie ik op de E314 van tiel tot Holsbeek. De andere files zijn eigenlijk niet langer dan ongeveer 10 minuten richting Brussel. Op de binnenring rond Brussel gaat het 20 minuten langzamer tussen Strombeek en Vilvoorde. Op de buitering dan weer 20 minuten van Waterloo tot Tervuren. In Brussel, ten zuiden van Brussel eigenlijk, staat er 25 minuten file in de Stallenstraat. Dat is de grote verbinding van Drogenbos naar Ukkel en zo verder naar het centrum van de hoofdstad. En tot slot op de E40 naar de kust. Ook nog vrij veel drukte met een kwartier. Nee, sorry, 20 minuten vertraging in van Erpenmeren tot Wetteren. Er kwam een vraagje binnen Ludwig, die vroeg HO op de informatieborden boven de rijstroken. Kan je dit bericht ook plaatsen natuurlijk van die reddingsstroken? Gebeurt dat? Ja, ik, uh, ik denk dat ze dat momenteel zelfs doen. Op sommige borden ben ik al gepasseerd een uh, paar dagen geleden. Daar zie je dus file, uh, vraagteken, vormen en dan een, uh, een verwijzing naar de website van het verkeerscentrum uh, om uh, te kunnen nalezen wat je moet doen. Kijk, als we nu de volgende weken even meenemen in het verkeersoverzicht, dan helpen we de wereld toch weer wat vooruit. Dank u wel. Ja.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 Dat's 24. Ga voor geslaagde feesten met de lage prijzen van Lidl. Want tot en met dinsdag 30% korting op fijne champignons. Dat is maar 89 cent voor 250 gram. Oh, dat is fijn zeg. Superfijn. Ja, heel fijn. Lidl. Voor iedereen die telt. Morgen. Door Alzheimer vergat Nicole zelfs die teksten van onze eigen nummers. Dat was hartverscheurend. En Nicole is niet alleen. 1 op 3 vrouwen krijgt te maken met dementie. Alleen wetenschappelijk onderzoek kan Alzheimer voorkomen.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 We'll cool. cool. <laughs> Ik associeer het altijd met jou. Maar wat een song zeggen. Hé, hey, ja, van Outcast. Goedemorgen, morgen. Ja, welkom. 18 voor 9. Kijk gerust even mee in de app van Radio 2 of live op VRT1. Want eindelijk mocht het op televisie. Vrijdagavond was een Starstruck op VTM. Programma waar gewone mensen sterren worden. Stoute kabouters zouden zeggen. Het is een soundmix-show. Dat, dat is het ook wel. Met dat grote verschil, en wel, dat uh, vertelt de presentatrice en hoe heet die ook alweer. Moet ik dat zelf zeggen? Nee, nee, nee. Normaal zien. Ah, normaal zien kwam er... He? Ja, nee, nee. Ik had... Ik de had, oh, sfeer weg natuurlijk. Ik dacht van... Hoe heet die ook alweer? Ik ga het even zoeken. <lacht> ah, deze, het is, is kapot. Ik dacht... Dus... Ah, hoe <lacht> zal aankondigen? Dat is speciaal. <lacht> het is niet erg. Goedemorgen, Laura Tesoro. morgen Peter. Hoe gaat het met je? Goed, hoor. Ja, ja kom, we gaan het nog even officieel maken. <lacht> Hier is uw gastrouw voor vanavond. Laura Tesoro. Ha, ha, ha, ha, ha. Heerlijk. Uh, het is altijd Charmant als hij in de studio komt. Ik, ik heb ooit eens gevraagd aan Laura Tessore: Hoe is het nu met uw kat? En hoeveel jaar was ze dood? Net. Oh, Net dood. Karma. Ja. Maar dat is toch niet erg. Je kunt dat toch niet weten. Het is oké. Okay. Er is niemand dood, dus het is, uh, het is in orde. Maar vooral, Laura, vertel ons, wat is het grote verschil met de Sound Ik dan? Het, uh, het grote verschil is vooral dat, het nu, uh, dat de imitaties in teams van drie gebeuren. Dus Er waren bijvoorbeeld vorige week drie Harry Styles en uh, drie keer... Uh, wie zat er nog in vorige week? Uh, Whitney <laughs> Houston. Whitney Houston drie ja. keer. Of Adele. Um, en in de Sound Show was dat, was dat niet zo. Dan was het gewoon elke keer één iemand die iemand kwam uh, imiteren. Dus het is meer, er zit meer wedstrijd in, zeg maar. En uh, ik denk, ja, het grote speciale ding aan de Sound Show was de deur. Ja. En er is geen deur meer. Er is geen deur nee het, is, nee. het ziet er zeer indrukwekkend uit. Vrijdag was al straf. Nu vrijdag een nieuwe. Met ja. een absoluut hoogtepunt volgens jou. Wat was volgens jou het hoogtepunt? Ja, mijn persoonlijk hoogtepunt in de volgende aflevering is uh, de imitatie van Bruno Mars. Bruno Mars, we gaan ja. even kijken en luisteren. Ja, en toen was uh, het gedaan. Maar en dansen en zingen tegelijk. Ja, ja, ja. Mooilijk. Ja, dat is wel trap dat iedereen is. dat kan, vind ik. En ook vooral buiten dansen en zingen tegelijk gaat het ook om zo die kleine details. De handjes, de, de hair flips of whatever. Al die kleine details die artiesten doen, die moeten er ook allemaal in zitten. Dus het is wel echt geen gemakkelijke opdracht. Hoor. En het is een pittige wedstrijd. Je hebt zelf ja. in wedstrijden gezeten: The Voice, het grote Eurovisie Songfestival, <lacht> Eurosong. Uh, ben nu, waar ben je nu zenuwachtiger voor? Voor de presentatie van zoiets of uh, voor zo'n wedstrijd? Ah oh nee, voor de, voor de presentatie van zoiets was ik wel zenuwachtiger. Ja, ja. ja ik, dat is anders. Want ik zag dat Koen Wouters jou een tip gaf: <laughs> 80% jezelf blijven en 20% presentatrice. Ja, het, Vertel. Ja, dus het ding is dat ik hij vind dat ik nog te veel. Uh, presentatrice, speel wat ik snap, want ja, dat is voor mij nog zo. Oké, okay, ik moet hier de presentatrice zijn. En hij had gewoon gezegd: van ja, je moet eigenlijk tot een punt komen waarop dat je vooral 80% jezelf zijn en maar 20% presentatrice. Dus, dus eigenlijk is mijn opdracht gewoon nog meer, gewoon mezelf durven zijn en, en dat presentatrice zijn een beetje proberen loslaten. En gewoon. En hoe is het met, hoe is het met de percentages op dit moment? Oh, ik weet het niet goed. <laughs> Ik zit er zeker nog niet aan, 80-20, daar ben ik nog niet in. Ik heb nog tijd. Het dolle is, volgend jaar viert Laura Tesoro een zeer bijzondere verjaardag. Daar gaat ze straks uh, misschien alles over vertellen, of toch veel. Misschien al even een gokje doen. Welke bijzondere verjaardag viert Laura volgend jaar? Het jaartal is dan 2024, denk even aan. Dit is Marvin Gaye's Sexual Healing. All the baby now. Never. I Sexual Healing, gewoon in Oostende geschreven, dit liedje van Marvin Gaye. Het is tien voor negen. Goedemorgen, morgen. Bij ons nog altijd Laura Tesoro zie je elke vrijdag op VTM met Starstruck, nieuwe show, waar gewone mensen echte sterren worden en prachtige prijzen winnen. Maar vooral, heb jij het gewonnen van Sinterklaas? Eh, uh, nee. Ik ben te oud. De Sint komt niet meer bij mij. Ze is te oud, dames en heren. Maar alleen, kan niet Maar ik niet. ben blij, ik heb hier een beetje Sinterklaas, dus dat is leuk. Oké, okay. ah, maar ja, het is dat. Er, er ligt genoeg alles in. Want er was iemand die nog gokte over te oud gesproken. A ah, volgend jaar, eh, tien jaar, misschien wordt ze dan twintig jaar. Oei, of ik twintig jaar word, ik word volgend jaar 28. Kijk eens aan, hè. Spreekt voor jou, en Zoro. Zeg, nu was er, iets, was er iets strafs, want eh, ja, als jij optreedt, zie je er altijd onberispelijk uit. James Cook, uh, de grote James Cook, heeft een geheimje verteld over zijn hemd. Ja, ja, hij heeft daar uh, eigenlijk uh, iets verklapt, uh, want hij zegt dat hij zijn hemden allemaal laat dichtnaaien, van boven tot beneden. Zo blijven ze altijd strak eruit zien. En ook al gaat hij zitten, want meestal als je gaat zitten met zo'n hemd, dan kan je zo door de opening bij de knop de borstkast zien. En hij zegt er zelf over, ja, als je dan in zo'n diep ongemakkelijk zeteltje gaat zitten, dan zie je meer pens dan zetel. Ja, oh, dat klopt eigenlijk wel. Goed gezien. Goed tip voor de, voor de feestdagen. Heb jij zo van die trucken op het podium, Laura? Ja, zeker. Zeker als je inderdaad van die zetels moet zitten, dan moeten je altijd opletten van oké, okay, dat je niks te kort aan hebt of niks te... Maar bij mij na is ook al wel eens zo'n decolleté dicht of zo. Want dat je zo zeker zei dat dat niet... Oh, allee, ja, dat er niet oh, te veel in kijk is. Ja, of zo. Of boob tape en zo. Allee, en als dat er niet is, gaf al, heb ik ook al eens gedaan, maar dat is zeker niet aan te raden. Wat? Voor de, ja? de oudere luisteraar, wat is boeptape? tape, boob -tape. <laughs> is een uh, ja, speciale tape die dat je dan kunt gebruiken in plaats van een bh het met een diepe decolleté of whatever, kun je dat gebruiken om je borst vast te pakken. en uh, nu. En, en, en ...je blouse aan je borsten te plakken, zodat het allemaal niet verschuift. En ik heb ooit eens in een uh, crisismoment uh, tape nodig gehad. En er was geen boven tape. En dan hebben we dat met gaf aan gedaan. Maar dat, dat is echt ah. geen aanrader. Ah. Ja. Dat, dat niet met chocolaten is, vind ik het allemaal goed. Zo. Maar, dat is mooi geweest, hè. maar volgend jaar, die tien jaar belangrijk jaar... ...en Peter Baijens uit Lede. goedemorgen Goedemorgen. Ja, wat gebeurt er volgend jaar, denk je? Ik denk dat Laura volgend jaar tien jaar op de planken zal staan. <laughs> dat is en waar. Wat is er tien jaar geleden gebeurd, Laura? Ja, tien jaar geleden stond ik in de finale van The Voice. We gaan nog even kijken naar jouw auditie. Nee! Oh, oh my god. Verschrikkelijk. Ja, dat is toch wel waarschijnlijk cool gedaan, Laura. Oh nee, die auditie, dat vond ik echt... Als ik ooit iets opnieuw zou kunnen doen, dan zou het die auditie zijn. Waarom? Waarom? Want ik vond dat zo ah, goed klinkt. Nee, dat klonk helemaal niet goed. Dat was echt, ik was zo zenuwachtig. Ja, maar ik vond het wel straf en indrukwekkend. Maar tien jaar bezig volgend jaar, hoe ga je het vieren? Ja, we gaan het groot vieren. Ik kan er nog niet te veel over klappen, maar uiteraard met heel veel muziek en een, en een, en een grote show natuurlijk. En tape neem ik aan ook. En tape. <laughs> maar je zegt van, uh, je zou het anders doen als je zou moeten terugkeren. Uh, en je mag tegen je tien jaar jongere, Laura Tesoro, raad geven. Wat zou je dan zeggen? Wel, ik zou, ik zou zeker niks anders doen en ik zou dus ook niks aan mezelf zeggen. Omdat ik eigenlijk heel... Blij ben met het parcours dat ik heb afgelegd en de, en de ups en de downs. En de, ja, gewoon door tegen de lamp te lopen en dingen zelf te moeten uitzoeken en, en ja, de weg af te leggen die je aflegt, ben ik hier waar ik nu ben en ik ben daar heel blij mee. Dus ik zou niks zeggen tegen mijn jongeren zelf. Zoek hey. het uit. Goed, ja, zoek het uit. Vind je nog de beste raad. Goed, Laura Tessor, je bent nog altijd maar 22 jaar, muziek komt sowieso nog volgend jaar 10 jaar. Maar als je nu echt mag kiezen, met wie wil je absoluut eens een duet doen? Oef! Uh, van heel de wereld of hier in Vlaanderen? Doe maar hier in Vlaanderen. Als het in de hier komt. in Vlaanderen. Mijn top drie is... Uh, Koli, uh, Meteor, want ja daar, <laughs> daar en, uh, uh, ja, op, ja, daar wordt al over gesproken. En Muleweskes. Pas op, er wordt al over gesproken met Meteor. Hoe nee, als u? in... Ja, dus Meteor en ik hebben in The Voice uh, een duetje gezongen. En dat was eigenlijk als mopko begonnen, maar dat is wat uit de hand gelopen. Want zaterdag gaan we dat nu ook in het Sportpaleis <laughs> doen. En ondertussen is iedereen er de hele tijd over bezig dat we samen een nummer moeten maken. Dus ja, misschien dat we dat dan ook maar eens moeten proberen. Het goede voornemen voor 2024, voor jouw ja. tienjarig bestaan. Een duet met Meteor. Jij in het Engels en jij in het Nederlands. Voilà. ziet het volledig voor mij. Top. Laurette Soor, we wensen het jou toe. Volgend jaar tien jaar en nu vrijdagavond. Starstruck op VTM. En we gaan nog even terug naar de zomer zien. Dit was zo goed. Bare and that bad. Dankjewel, Laurette je Dankjewel. Pak dat chocolatje mee. <lacht> Lekker. Goedemorgen. Woke up black eyed The fuck happened last night Got a thing at 8 already late It's half past nine. Rushed outside But the car just died Ain't got no bike They stole my step, I'll have to hide I couldn't tell But Murphy's not my friend Guess he must be a bummed outside Oh man Bitch, I hate to break it. Bad, ain't that bad Ain't so bad, no Bad, ain't that bad That's not bad Bad, ain't that bad, no No, no, no, no Bad, ain't that bad Till it gets worse <laughs> Well I grew white, won't compromise. So I brace myself, get ready for the next surprise. If life ain't kind. No, I won't cry. Won't cry no. Uh, except if my cat would die. I couldn't tell but Murphy's not my friend, guess he must be a bound outside. Love. <laughs> lust ook van Radio 2 is bij. Benjamin scholier met jouw Kickstart Songs. Kies ze nu in de app. Elke dag telt voor twee. We zijn trots op de artiesten van bij ons. Je hoort ze de hele dag lang op Radio 2 PNDN. Check de Radio 2 app en DAB+. Elke dag telt voor twee. twee. Hey. Radio 2. Alleen het beste is goed genoeg voor jou. En dan hebben we het niet enkel over onze toestellen, maar ook over persoonlijk advies en service. Kom dus langs bij jouw Mielecenter in Braschaat, Kasterlee of Rumst. Nu met 5 jaar garantie op heel wat toestellen. Kijk op Mielecenter.be Maak een statement in jouw huis met het meubelmerk dat dingen anders doet. Cave Home ontdekt design en decoratie aan betaalbare prijzen. Ontworpen met oog voor ultiem comfort. De unieke designcollectie en decoratie van Cave Home is exclusief verkrijgbaar bij Odrada, Moze steenweg in Balen. En het beste nieuws? Korte levertijden, zodat jouw stijl snel tot leven komt. Bezoek Odrada vandaag nog. Cave Home, waar uniek design en comfort Jo, hey, Het is toch altijd hetzelfde, hè? Wow. Ja, dan vind je een ideaal kerstcadeau, dan is dat natuurlijk weer het duurste. Niet bij O'Green. Ah? Hier kiest je een ideaal kerstcadeau uit. Oké. Okay. En daar krijg je dan 20% korting op. Oh, ideaal. Ja, tot de beet. Kies je favoriete kerstcadeau en je krijgt er 20% korting op. Deze week bij O'Green. Ekeren, Zwijndrecht, sint katelijnen Waver en Ola. Oh, o Voorwaarden in de winkel en op ogreen.be. Zeg, weet het al? In december Christmas Deals. 10% op alles. Zowel op tegels als badkamerrenovatie. Van Kalster. Bezoek één van onze toonzalen. Koop bij Electro dus uw huishoudtoestellen aan internetprijzen.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 Wat heeft de Sint hier allemaal gebracht? Ik wist ik niet dat uh, Peter van der Veer zo braaf geweest is het afgelopen jaar. Zo meteen Radio 2 ik start.